By the way, goedenavond allemaal. Dit is Ridder Radio met Pison Drugs. Nou ja, dat doen wij dan eigenlijk. Uh, van uh, 7 tot 9. Als begin van de dinsdagavond, die tot 12 uur doorgaat met stilte. Hoezo, stilte? <laughs> ah, gelukkig. Ik denk wel, ja, de operator zegt stilte. Mogen we wel wat zeggen, operator? Ja, ja, we doen het gewoon. Maar dus tot 12 uur komt nog uh, zoiets. Te redden. Misschien is dat het je. Ja. Ik ben er. Heb ik... Waarom heb ik dat nou daar opgetikt? Ah, Oké. Okay. Ah, sorry. Eh, rr, rr. Hallo, Bobby. Nou, Gusti zal wel in aantocht zijn. Muziek lucht bij de koffiemachine hangen. We hebben hier op bezoek uh, Kim, Kell. Ja? Goedenavond allemaal. En uh, Kim is... Uh, ja, ja, zeg Ik, ik, ik zou me voorstellen. Ja. Um, uh, ik kom uit, uh, uit Israël. En ik woon in Nederland al uh, 16 jaar. Uh, de laatste... Uh, uh, ja, de laatste paar maanden ben ik bezig met, uh, met uh, bedrijven... Uh, die uh, werken en uh, ontvinden... Ja, allerlei dingen in Israël. Die heeft mee te maken, dingen die hebben mee te maken met de cannabis industry. En ik zit hier met een uh, machine van een bedrijf die, uh, die heet uh, Gamma CERT. Gamma is een uh, soort van, het uh, is uh, Gamma is Bloom. CERT is certification. Dat is, uh, is uh, wat ligt achter uh, de naam. En het is een, een uh, klein apparaatje, een uh, soort van een... Uh, ja, het lijkt een beetje een koffiezetapparaat, ja, zeg maar. Het lijkt inderdaad op een soort keukenmachine. Ja. en uh, een hij heeft een juicer-achtig dingetje. Ja, en hij heeft een spectrometer binnen eh, met een robotische arm. Die, wat je kan doen is, je neemt een uh, top. Een topje van een uh, bloem en je zet hem in de machine. En binnen ja, uh, gemiddeld van uh, vijf minuten krijg je uh, op je app, in je telefoon... En, um, ja, een meting van hoeveel THC en, C en CBD zit in het de, in de, in de topje. Als je klaar bent, kan je de, de, de machine weer uh, open doen. En je neemt het topje, kan je het uh, lekker uh, uh, roken of, uh, ja, of uh, alles wat je wil doen verkopen. Het is dus zeg maar een niet destructieve test. Dus ja. waar je bij andere testen... Ik zal maar zeggen, toch door middel van oplosmiddelen of weet ik wat... Ja. Na, na een chromatografische test... dan kan je het geteste eigenlijk niet meer ja. genieten. Ja. En nu wel. Ja, nu wel. Want uh, het werkt, uh, de <coughs> spectrometer die heeft uh, drie manieren van meten. Eén is uh, near-infrared... Uh, en uh, dat schiet uh, licht door de bloem, uh, het komt bij de reflector, komt terug naar de spectrometer en door de, uh, um, de, de, de wavelength. Hij kan uh, uh, vergelijken met een database die we hebben op de cloud. Die waren al de, de laatste drie jaar bezig met, uh, met, uh, met opladen. Uh, er is een uh, uh, lab in, uh, in Israël. Uh, Vlak bij Tel Aviv. En daar zijn ze bezig met de HPLC machines. Dus dat is wel een uh, soort van uh, een, een test uh, waar de, de bloem wordt. Uh, het is een uh, uh, ja. Het, uh, how do you say it? Like, uh, lab, lab, lab, lab test. High zeg maar. pressure yeah. liquid Ja, yeah, dankjewel. Ik ben niet zo goed in. <laughs> In al die, uh, die, uh, die letters. Maar dus, uh, um, uh, de, ze nemen de data. En zetten het op de cloud. En dan heb je uh, drie manieren. Dus je hebt uh, de, de data die, die we kunnen vergelijken. Samen met de houdige bloem. Samen met foto's. Die werken een soort van face recognition en machi machine learning. Kunnen we wel een uh, schatting geven. Die valt in de buurt van 10% van een echte labtest. Dus als een LHPHL zie uh, machine zegt 10% THC, de uh, Gamacert uh, uh, testing machine zegt uh, of uh, 9.5% of 10.5%. Dus in de, in, de, in de zone van 10% verschil. Dat is heel knap voor een ja, best betaalbaar apparaat. Um, je hebt ook, uh, dus je betaalt voor de machine, maar je hebt ook de lidmaatschap uh, voor het uh, gebruik van de van app. Hey Gus. Ja, het idee is uh, dat uh, we gaan wat uh, een paar testjes doen. Hè? Ja, ja, natuurlijk. Want ik, heb, uh, ik heb een paar bloemen bij me. Hallo Emilio. Ja, leuk. Kijk, dat ja. is natuurlijk gewoon. Daar, daar is die machine voor, dus dan moet er getest worden, toch? Yes. <coughs> hmm. moet er wel maar het werkt gewoon, je kan gewoon naartoe kijken. Allo, ook dolfijntje. heel mooi. Ik geloof dus niet zo in testen. Dus ja, voorbereiding. Nou, we zullen gaan eerst gewoon eerst kijken wat okay. er allemaal getest wordt en wat dat doet. Dat okay. is toch? Echt wat wel, uh... We testen wat getest kan. Oké. Okay. En in ieder geval. Uh, ik, uh, ik, uh, ik was uh, bij uh, VOC-vergadering in, in Amsterdam. Doede de, uh, de jong zei uh, iets heel leuks: hij zei: ik ben de beste meetapparaat voor cannabinoïden. Weet je, want ik, mijn lichaam, zeg maar, is. Uh, ja, ja. En, en helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Maar ik denk voor de, voor de markt, want sommige mensen in de, in de cannabiswereld hier in Nederland, uh, van, van wat ik merk, want het is een soort van underground. Maar die zien het alleen als markt. Ja. Precies, dus je, je, we, je, we, ja, we hebben wel mensen hier... die kijken niet naar de WIT-markt als een markt. Dat is waar, het is hun leven... en uh, die kweken en het is hun passie. Maar uh, ja, in het algemeen, uh, in, de, in de gemeenschap... Het, het is nu meer en meer en meer bekeken als een markt... in de zin dat het moet gereguleerd worden... Als, als we willen dat iedereen gaan, gaan het gaat accepteren. Uh, dus als je wilt een beetje een stapje voornemen in de zin van, oké, okay, uh, we hebben een situatie, we willen het le legaliseren, maar het, uh, je kan niet iets legaliseren voordat dit normaal is. Op dit moment, cannabis is nog niet, hier in Nederland, in Israël zeker niet. Nou, eigenlijk in Israël wordt het meer en meer acceptabel, maar het is niet normaal hier, zeg maar, in, uh, in Nederland. Dus je, het is mooi om een stapje te maken in de, in de, in de, uh, in de richting van, oké, okay, Um, hoe kan wij helpen met uh, uh, reguleren en dat is het de, de, de markt zeg maar uh, heeft een standaard nodig en zo werkt het met allerlei ook met, uh, met koffie en ook met bier en ook met, mag niet uit wat, wat het is als het verkoopt uh, verko ver verkocht verkocht wordt in een winkel, moet het uh, gekeurd, moet het gecheckt, ladida. die da. Dus uh, als we willen dat, uh, dat je kan naar de supermarkt, naar de, naar de appie om uh, een, een, een grammetje wiet te kopen, dan, dan moet het gereguleerd worden. Maar dus dat en... wil ik niet. Ja, ja oké. Okay. Dat is, dat dat is fijn. Ja. Ja. Dat is fijn, maar. maar ik... Binnenkort mag de Albert Heijn ook geen bier meer verkopen en geen wijn, let maar op. Denk je dat? Ja. Let maar gewoon Nee. Ja, zeker mensen, weten. Mo mensen moeten verdoofd zijn, man. Ja, dat wel, maar niet Van de, de regering. Albert Heijn. <laughs> Bij de Albert Heijn kun je chocolademelk en dat soort dingen krijgen dan. Ja. Kun je ook mee verdoven, Ja. Heel veel chocolade. Ja, nee, ah, maar... Zeker. Ja. Iedereen heeft zijn eigen uh, addiction, you know. Choose your addiction. Maar ik denk dat... Uh, ik wil dat, dat mijn... Uh, mijn uh, mijn uh, substance of choice... Wordt gekeurd en, uh, en niet... Uh, dat ik krijg geen klop op mijn, uh, op mijn deur. Want, hé, hey, trouwt uh, hier naar Witte. Ja, uh, wat uh, hebben jullie een de hier? Ja, kom op, normaal. Doe normaal. Weet je? Maar dan, dan kom je al heel snel natuurlijk toch op een belangrijk punt. En dat is dat in principe voor heel veel mensen... En dat zeggen ze dan ook altijd van... Die zijn in beginsel vooral geïnteresseerd ja. in of het verontreinigd is of niet en yeah. dat is nou weer net iets wat dus eigenlijk yeah. een beetje buiten het, het spectrum van deze van, van, van deze Ja, dit yeah, yeah, yeah. is een hoe zei het een spectrum uh, als een product het um, is van één van, van kant van, van, van de van de yeah, markt zeg maar uh, en en de, ik denk dat de regulering over hoe goed de kweker zijn werk doet... ...moet niet van worden van, door de koffieshop, maar door de regering. Dat is de enige manier. Je kan zorgen dat je geen shit in je, in je, in je, in je wit heeft. Want de koffieshop is niet verantwoordelijk voor dat. Dus uh, ook, ook, als, ook als iemand komt bij de Albert Heijn... Albert Heijn is niet verantwoordelijk eh, voor, voor, de, voor hoe de product gemaakt is. Maar je, je hebt een ongelooflijk groot probleem. is Omdat Albert Heijn allerlei dingen uit vaten en uit eh, andere grote samengestelde zooi. En daar kun je een schep uitnemen. En dat kan ik checken. Het is dus goed geroerd, alles do, door elkaar. Maar ik, ik heb bijvoorbeeld een plant. Hè? Het is niet voor niks waarom de meeste mensen hun best doen als ze binnenkweken onder lampen om al die toppen op dezelfde hoogte te ontwikkelen. Ja. He, want dan heb je ongeveer hetzelfde. Maar als je dat niet helemaal voor elkaar krijgt, dan heb je dus allemaal verschillende topjes en je zou ze dus echt allemaal moeten gaan testen. En dat doen ze, dat doen ze dus echt niet. Dat kunnen ze alleen nee, maar, maar doen kijk, op het ontzicht. moment dat je het homogeniseert en dat ja. betekent dat je het moet malen. Doet hij het ook als ik gemalen wiet in doe? Uh, nog niet, maar uh, straks wel. Maar nu niet. Dus oké, okay, de, de apparaat doet de metingen... Mm -hmm. en hij stuurt de metingen naar de cloud. Daar zit de data. Daar kunnen wij alles vergelijken. En de data komt terug naar uh, een app die zit op je telefoon. Dus je hebt twee dingen nodig. Je hebt een telefoon met een uh, bluetooth nodig... en je hebt een, een uh, uh, contact met, uh, met de internet. Wifi of simcard, jij, jij mag kiezen, maakt niet zoveel uit... Uh, wel goed dat je hebt een, een, een telefoon die geschikt die, zijn, die is doelgericht aan de machine. Krijgt hij geen e-mailtjes of belletjes of whatever. Het is een app. Het kan uitvallen. Uh, uh, normaal gesproken doet hij het heel goed, maar soms niet. Maar dus de, het ja. advies is, zeg maar, naast de machine ja? ook nog een aparte... Smartphone om samen nee. met de machine te zorgen voor het ja, contact je kan je het de hoeft de niet een uh, smartphone te uh, zijn. Je kan het ook uh, met, een, uh, uh, met, uh, met een tablet het werkt okay. Niet bij alle tablets, maar sommige wel. Het is, uh, ja, ja, ja. Even kijken. Dus het is een app en die draait onder uh, zeg maar, draait uh, zowel op voor Android, als Android. Ja. Android. Android. Op dit moment op Android. Um, ik weet niet precies wanneer uh, uh, ISO Apple, dus. Uh, dat weet ik nog niet. Um, dus ik heb eigenlijk mijn, mijn doel... in de zin van wat ik doe met deze machine. Ik, ik was aan het zoeken voor een manier... Uh, om, uh, om uh, binnen de branche te komen. En, en ik, ik was eigenlijk... Ik heb uh, dode zeeproducten uh, verkocht. En ik heb heel veel verschillende dingen... bij beveiliging en bij elkaar. Ik heb heel veel dingen gedaan ik zag, uh, ik, heb, ik heb contact gekregen met, uh, met, uh, met de agent van Gemma uh, Die begon hier uh, even te zoeken wat, uh, wat en hoe. En ik dacht, hé, hey, dat is een leuke ding. Ja, ja, ja. Uh, ook van, van hoe hij het doet. Want het is echt is, is heel makkelijk. Je hoeft, ja, als je kan uh, meegaan mee om, mee om met, uh, met, uh, met smartphone, kan je het doen. Je hoeft geen... Uh, opleiding ja. uh, te doen. En uh, mm -hmm. het is mooi. En het is ook iets dat, dat ik vind... dat kan een goede... een goede een ding voor, voor, de, voor de, in, de... de zogenaamde industrie. Die mm -hmm. is helemaal... Uh, uh, op dit moment in een... In een uh, soort van een... Uh, zwart-grijs... plek zit. Uh, langzamer, lang, langzamer... een beetje uit de uit donker te komen. En uh, dan geaccepteerd wordt... En dat het legaal of niet uh, in, in mijn... Um heb je een kabeltje yeah. naar na het apparaat toe? Nee, het nee, uh, waarom uh, heb je geen directe verbinding? Nou, no, je doet de machine in de elektriciteit. En ik heb een... Nee, dit is mijn telefoon en hij is in de lader. Dus hij is niet verbonden met de machine. Maar kan dat wel? Hoeft niet. Maar nee. ik zou het prefereren. Ik kan het. Dat is een goede vraag. Er is een, een, een USB uh, uh, outlet, uh -huh. maar dat is normaal gesproken als iets aan de hand is, kunnen wij uh, met een computer, ik kan mijn mijn computer in de machine uh, ja zo een verbinding van maken ja, ja. en dan kunnen ze van, van Israël naar mijn in mijn ah, uh, okay. screen share en ik kan in de machine kijken. Dus okay. alle informatie gaat naar Israël. Alle informatie gaat naar de, naar de servers van uh, GemmaCert. Het is een uh, privébedrijf. In Israël. Ja, is Hij zit in Israël. Hij is, ja, is in Israël. Ja, ja. Dus het uh, is een deel van het de, van de, van de patent. van De technologie van de, van de machine is, is uh, uh, eigendom van de Hebrew University in uh, Jerusalem. Mm -hmm. Daar zit de, de, de onderzoek van uh, Rafael Meshula, al 30 jaar bezig met het uh, en endocannabinoïde uh, systeem. Ja. Hoe zit de THC? Weet dat ik wissel zaden uit met de. Droom. Ja, maar. goed. Dus uh, een deel van hun uh, research zit ook in, uh, in deze machine. En uh, in principe, de machine kan ook brandnetel meten. Maar uh, het idee van, van de, de uitvinder was: uh, hey, zullen we iets gooien in, in de kant van de cannabismarkt? En we bouwen de database met cannabis, maar uiteindelijk. ...kan dit machine ook uh, hier in Nederland voor, voor, voor tomaten en concombers. Uh, maar wat meet dan? Uh, dus uh, wat hij meet op dit moment is de uh, hoeveelheid uh, THC ja, en nou, CBD. Maar hoe meet hij dat dan? Uh, dus, uh, over oh, hier in, uh, in het begin uh, had ik het over de, uh, het is een uh, spectrometer mm -hmm. dus hij werkt met uh, uh, near infrared dus hij schiet uh, de infrarood lucht door de bloem hier heb je de reflector mm -hmm. uh, de, de uh, spectrometer krijgt uh, yeah. de info terug vergelijkt het de, de, de golf uh, uh, oh shit de, de wavelength alles uh, uh, vergelijkt het met de data die we al hebben uh, over waar en hoe zitten de, de cannabinoïden, uh, THC en CBD, onder uh, nierinfrarood uh, licht? Trouwens, in, uh, in Leiden hebben, zijn ze bezig uh, um, met ook met een andere uh, NIR-machine. Mm -hmm. Ook om te testen en goed keuren. Het, uh, het is een interessante technologie. En, en ook, uh, hij neemt foto's, vergelijkt ook de foto's. Dus hij heeft een paar manieren... Eh, om, het, eh, om het te vergelijken. En hij geeft een vrij accuraat meting van hoeveel eh, THC en CBD zit in de, dat in de, in de, de bloem. Dat hangt af van hoeveel er uh, aan informatie al opgenomen is natuurlijk. In, in, in, in nee, dat, hang, dat, hang, dat hangt alleen van, van de bloem. Eh, in de zin dat uh, als ik bijvoorbeeld hier een uh, tangi... Maar je gebruikt uh, het toch ook om te vergelijken dat in de cloud, dat gebruik je toch... Om ja. het te vergelijken met wat je. Ja, hebt. Ja, kijk, wat, en dat wat? betekent dus dat je hoe meer samples je getest hebt, ja. de meer accuraat kan je zijn. Hoe minder je weet als het goed is. Want je kan nooit twee keer dezelfde test. Dat gaat je niet lukken. Ja, dat wil ik nee. Nee. Zien. nee, nee, nee, nee. nee. Dat is, je hebt helemaal gelijk. <coughs> uh, de, de, de plant is, uh, is uh, niet homogenisch. Dus. Ook als ik doe deze kant. En hier heb ik op de, op de, op de achterkant van de bloem, heb ik de, de achterkant van de, van de sugar leaves. Daar heb je minder THC. Dus deze kant geeft een lagere meting van THC en CBD dan deze kant, waar je kan echt de, de, de trichomen zien. Ja. Dus eh, één bloem kan verschil van, van ja paar, paar percentages, soms, soms 10% zelfs. Heb ik vandaag gezien. Eén kant van de bloem die was 11% en de andere kant was 18%. Dus, maar je kon het echt zien dat op die kant zag je de tak en zag je de achterkant van de bladen ja, en ja, zag ja. je er was minder THC. Dus het idee is: pak de bloem, draai hem om, doe maar drie testjes. Heb je een gemiddeld van hoeveel zit in de, in, in de bloem? En het gaat over gemiddeld... Want net als je zei, die, die, die kleine topjes onderin de plant en die, en die, en die grote, die, die verschillen. Soms 20%. Dus uh, het is een, een gemiddeld in ieder geval. Okay, er dus komt gemiddeld. uiteindelijk zo'n Europees eetje achter. En? Een Europees eetje, dat moet je erachter zetten op het moment dat je het niet helemaal zeker weet. Ken je dat niet? Nee. Dat er op verpakkingen staat 130 gram e. En dat betekent dat... Het is, kan ah, ook een schatting zijn hoor. Een schatting. Dus het uh, is een soort van een schatting zeg je. Ja, Ja, ja maar de, deze schatting is, uh, uh, in, net als ik zei, uh, uh, 10% verschil van een, van een HPLC machine. Oh, okay. Dus het, het is vergelijkbaar de, de, de, de accuracy is vergelijkbaar met, met een lab test. Ook als je als je geeft uh, hetzelfde bloem, of twee bloemen van hetzelfde plant naar nou hetzelfde uh, lab. Je hebt altijd de verschillen. Oké, okay, hang hem ja. erin. Dan zeg ja, ik Gerrit-Jan. geef Gerrit-Jan. Ik, ik, ik, ik wil het nog even... Ja. Voor, hoi, hoi. Voor de, hoi, hoi, Gus. ...voor de luisteraars uh, zeggen. Want het is dus een soort van... Je zou kunnen zeggen... Uh, ja, een keukenmachine. Een, uh, een soort uh, juicer-achtig uh, torentje. Uh, van uh, misschien... Uh, 25. Kan je misschien uh, een link voor de... Voor de um, de artikel van uh, Maurice Veldman. zet. Uh, Wat moet ik dat doen? Uh, in de chat. Ja, dat kan ik doen. Als Even ik weet kijken, waar maar dat. Ik moet heen. wel die link vinden. Maar dus van de, de machine van je kan ook wel uh, dus bij Gemma een fotootje vinden van het geheel uh, en dan gaat is er een soort uh, rond kokertje dat open is aan één kant dat kan daarin omlaag en in dat kokertje daar, daar doe je zeg maar het topje wiet en het topje wiet dat wordt opgespiest op een lange scherpe naald en die kun je dan ook nog eens met een soort van groen hendeltje, kun je dat dus bewegen, dus op die manier kun je heel makkelijk eigenlijk uh, verschillende kanten van dat topje uh, in beeld krijgen en dus dan heb je dat Topje opgespiest en dan duw je het geheel omlaag. En op dat moment kun je dan bij de uh, smartphone met de app, kun je dingen gaan, uh, ik zal maar zeggen, uh, ja, gaan, gaan, gaan doen. En dan uh, is er ook, wat dat, dat vind ik, dat blijft me intrigeren hè, Kim? Sorry. Van, van, uh, omdat, uh, dan is er dus uh, een soort uh, ding dat het topje kan wat uitsteken. Ja. Naar, naar voren ja. en dat moet je dan corrigeren ja oké okay, dus uh, in de app er zijn, uh, uh, um, de spectrometer op dit moment moet weten ongeveer hoe dicht kan hij bij de, bij de, bij de bloem komen dat uh, is een feature die gaat weg in de volgende uh, yeah, upgrade van het systeem uh, maar op dit moment moet je zeggen... Je hebt uh, die lijn van de, van de spectrometer. En je moet zeggen... Uh, als het op de nul is... Dus uh, op die lijn zie je de, de top. Ja. Dan, dan hoef je niks in te, te Dat toetsen. Dan nul is nul. Is ja, maar, ja, maar als het een beetje uitsteekt... Of een beetje... In, dan is het plus of min voor yeah. yeah. de spectrometer. Maar dat verdwijnt. De machine kan het ook zelf doen in principe. Yeah. Maar het is gewoon iets het. Uh... Ik, ik vind dat heel. kijk, want het intrigeert, me. omdat ik vind dat zo apart. Dat je dus in die zin met zoiets, uh, ik zou maar zeggen, hoogtechnisch dan bezig bent. Terwijl je dan op het oog opeens. Uh, ik zeg maar zeg van ja, plus 1 of min 1 of plus 2. En heb je wel eens gekeken zelf hoeveel dat uitmaakt van nee, als je nou ik heb, ik gewoon heb hij wel steekt in uit, maar je zet hem toch gewoon op, uh, op, op nul. Uh, ik, ik heb de, de machine zonder de, de, uh, de, de zonder de plastic die zit omheen. De ombouw, ja, ja. De, het omhulsel. Uh, ja, het maakt het niet, niet zoveel uit, oh, ja. maar um, <laughs> ja, sorry. ja, je moet een beetje, een beetje info geven. Aan de systeem hoe het moet werken. Yeah, yeah, yeah, so, yeah, yeah, makkelijke yeah. dingen eigenlijk. So we doen per... Goed je dit artikeltje bij de coffeeshopbond.nl. Uh, misschien... We hadden één artikel die kwam in de CNNBS. En uh, hetzelfde artikel was uh, in... Uh, in uh, de, de website van Maurice Veldman zelf. Oh, dus maar zo, dit, da, gewoon uh... daar, daar kan je de apparaat zien. En, en dan mensen die, die luisteren, die kan gewoon naar die link gaan. Ja, okay. uh, die staat er nu. Dat is, maar dat is die link, hoor? Oké. Okay. Oh, ja? Ah, gek. dankjewel Gerrit. Ja, dankjewel. Hij, hij staat uh, ook bij uh, de uh, Coffee Shop En hij staat is, nu ook schrijft, op de chat. Uh, hoe heet dat? Maurice Veldman, ook een column. Hij en staat daar staat stond hij Dus op. Dankjewel voor het doorgeven, want ik heb hem gelijk op de chat gezet. Dus. Heel goed. Ja, dankjewel. Dus, uh, um, oh, ik ga even naar achter. Want, oh, ik wou laten zien dat je hebt uh, op dit moment, uh, als je gaat uh, in de app in, dan uh, heb je uh, alleen bloem. Dus je kan alleen bloem testen. Uh, maar je ziet in de app dat je, je kan ook uh, binnenkort olie en, uh, en uh, grijs, zeg je? Uh, Grind material? Ja, gemalen. Gemalen. Zo, ja. Uh, en dan eigenlijk uh, in plaats van die naald die hier zit, dan heb je een, een klein papiertje. Die, je kan het opsmeren met een klempje. En die gaat erin in plaats van die uh, naal. Ja, ja, ja. uh, Oké, okay, dus we doen ja, en, nou, dit. Even doen we dicht, want dan, er zit dus uh, zeg maar onder aan dat torentje, daar zit een soort wit vlakje. Ja. En dat mag je niet aanraken. Hè? Nee, dat af... is de nulpunt van de, van de spectrometer. Dat is een soort van eigen kalibratieveld. Ja, ja. Ja, ja, dus elke ja, ja. keer voordat hij begint met de meting... doet hij een kalibratie uh, uh, met die uh, witte vierkantje. Oké, ja, ja. dan ja, gaan, ja. Die, die gaan we die oh. arm... Nu gaat hij er dus in. Nu zit hij nou no in de machine... Analyse. Dus je uh, kan ook uh, variety, en yeah. uh, supplier, en badge, uh, en distance, uh, distance, maar dat is dus... Dat is de distance uh, die we moeten invoeren ja, ja, op dit ja, moment, we En comments, dus je kan ook schrijven wie, wie het was, wanneer, waar, yeah, whatever. De yeah, yeah, yeah, yeah. uh, info die je intoetst is privé. Het is eigendom van, van uh, degene die de apparaat uh, uh, koopt. En uh, Gamma Cert. Het is dus, uh, eigendom van, uh, van allebei. Uh, per machine heb je één gebruikersnaam. Dus ook als je, als je vijf machines neemt, per machine, uh, heb je een geschiedenis, uh, het is alles mooi uh, geregeld. Is het dan ook zo mooi, mooi dat, geregeld. dat als je zeg maar, zeg maar vijf... Je hebt, vijf machines, dat is wel een heleboel, maar... Uh, ja, we hebben een koffieshop die heeft vijf gekocht Wauw. Wow. Dan, heb, heb <laughs> dan, dan adviseer je dan ook vijf smartphones daarbij? Um, per machine, ja. Het is gunstig, het is maar, maar hoeft, niet. hoeft dus, niet. Je zou dus maar, ook met één machine ja, dus dus jij wel kan, die vijf ja, verschillende ja, kunnen ja, aansturen. Jij kan, en zo. Als je weet de, de, de wachtwoorden en de, en de, en de ja, ja, gebruikersnaam, ja, ja, ja. dan kan je ook met je eigen uh, app, die zit op jou, uh, jouw telefoon, kan je alle machines uh, mee, mee koppelen. Maar je moet wel de, de, de, de machine en de wachtwoorden gebruiken. Uh, ja, ja, ja. okay, Oké, nog niemand heeft het gehackt tot nog toe. <laughs> niet dat ik het weet. Okay. Ja, dat is nee. altijd een risico met dit nee. soort fratsen. Want ja, ik zou er een heleboel informatie in kunnen douwen die er je, helemaal niet in thuis hoort. Ja, je hebt, je hebt heel veel informatie, uh, nu is wat, die je, hebt, dus wat analysen, je niet ja? hebt. Ja, dus hij is aan het, uh, de dan de analyse uh, aan het doen. Um, de, wat zou ik zeggen? Hm, we horen wat uh, geluid. Kijk. <laughs> nou, we, ja, ja, ja. ja. Nou, maar uh, dus. Wat um, was dus de robotarm die beweegt, Ja, ja, die uh, gaat uh, heen en weer. Uh, ja, hij doet uh, 1800 checks per, per, per test. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, heel veel uh, informatie gaat. Uh, dus is het is wel belangrijk dat je het goede internet Um, langzamer internet maakt uh, Maar 4G is genoeg. Ja, 4G is perfect. Maar 5G zou beter zijn? Nee, oh, het is okay. heel gevaarlijk 5G. Oh, oké. Okay. Oh, oh. Yeah. Nou, hey, uh, interessant Onder, Heb uh, je niet begin... gehoord over die de, de, de, bij, in Den Haag die is het fake news? Ja, ja, fake news? Ja, ja, precies. Want het komt dus eigenlijk die, die spreeuwen, die uh, hebben gewoon uh, onkruidbestrijdingsmiddelen binnengekregen. En het is echt onderzocht ja. en is helaas, de 5G? het is vergiftiging vanwege dat mensen hadden daar buxussen en uh, ze hebben gespoten tegen de buxismot, hm. dus ja, helaas, dat heeft niks met 5G te maken, maar met Shit. 5G okay. heeft wel, kan wel <laughs> te maken hebben met een heleboel bomenkap langs de snelwegen, want 5G gebruik je dus ook om je auto automatisch op die weg te houden en het probleem is dat 5G komt niet door hele dikke dingen heen, dat komt ook niet... nee. waar we nu zitten, zouden we niks aan 5G hebben. 4G nee. komt er gewoon overal doorheen, maar 5G niet meer. Nou, oh, dat klinkt uh, meer veilig. Ja, maar dat maar is, is dus wel. onhandig, want daarom heb je veel meer van die zenders nodig. Hoort, hoort. Hier, ik kan... Het gaat een keer lukken. Oh, kijk, kijk, kijk. Op een gegeven moment horen jullie iets dat klinkt als een centrifuge. Of als heel snel iemand die foto's heel snel achter elkaar maakt. Dat kan ook wel. Daar was die. Daar ga ik foto, niet foto's. Dit hoort niet erbij. Zij zegt nu 61% geanalyseerd. Ja, hij is bezig. Oh, ik dacht dat het zo sterk was nee. Nee. nee, ik zag, uh, de hoogste wat ik zag was 20, 20.5% nou, THC. Echt... Uh, maar dan, als nou, je doe, dan, maar dan, dan doe je uh, nog twee testen en soms krijg je 19.5 en soms zetten. krijg je 18, de 20 6. is wel heel hoog. Ja. Dus en het CBD gehalte kan dan bijna niet heel, dat is niet CBD-gehoogtes zijn in de die zijn bloemen die ten opzichte ik heb van de THC. De THC. tot nu toe gezien zijn heel laag in de THC-wereld, ja. maar heel hoog in de CBD cannabis light zeg maar, CBD strains, maar daar heb je heel weinig THC, dus min minder dan 1%. Dus het is... Uh, ja, moeilijk om, om, een, om, om iets te vinden waarop je zegt, oh... Maar je hebt ook soorten wel. die hangen daar precies tussenin, hè? Ja, de, wat ik je, heb je gezien van, van, van de, de, 5 de, 5 enige, de enige bloem en, die ik heb gecheckt... 15% THC. Ik, ik zag uh, Red Angel, een mm -hmm. dus, uh, uh, bekende strain, uh, uh, strain voor... Uh, Amsterdam? Uh, nee, maar voor, voor, uh, ongeveer mm -hmm. uh, hetzelfde niveau van THC en CBD, het was... Iets van 4% CBD en 3% THC. -sories. Dat was de meest interessante uh, ja, um, ja, ja. Ja, vergelijkbaar. De rest zijn in de buurt van op de hoge kant 19% gemiddeld. En lage kant uh, ja. Ja, ja, 14%. 14%. Dus de gemiddeld van wat ik zie in coffeeshops is in de buurt van 16%. Ja, ja, ja. Okay. 16, 17. Ja. ja, 15 is eigenlijk gewoon uh, het meest logische, want dan heb je nog genoeg CBD. Na 15 heb je geen CBD. meer mm. over. Dus dan is die CBD gelijk bijna niet heel, omdat al die energie van die plant die gaat in iets anders zitten. Als dat, kijk, dat is natuurlijk het punt. je zegt ook iemand, Els op de chat, die zegt ook van ik ben eigenlijk helemaal niet zo erg geïnteresseerd in hoeveel procent THC of CBD erin zit. En dan kom je toch in, de, in die zin steeds weer op dat punt dat datgene waar, de, waar eigenlijk iedereen een beetje zo zit van, is, uh, van hè, wat zit er nou eigenlijk op wat er niet op hoort? Ja. Nee. En daarvan zeg je dus eigenlijk van ja, dat, dat, dat moet de overheid maar uh, testen. Nee, nee de, ik zeg dat uh, op dit moment, wat deze machine kan doen... is uh, bezighouden met, uh, met de cannabinoïden. Ja, dus ja, CBD ja. en THC is wat we nu hebben. Uh, en uh, ja. in de komende tijd krijgen we ook binnen uh, CBN en CBG. Uh, en dat kan ook zeggen, is de plant vroeg of, of, of te vroeg of te, te, te laat uh, uh, uh, geoogst is. Um, uh, vocht gehouden. Dus um, dat. Uh, misschien in de toekomst ook als er een soort van ja, um, impurities or, of uh, um, heavy metals, misschien en, en een soort van een meting van ja of niet. Maar niet, niet per se ja. wat erin zit. en nu heb je een resultaat. Ja, ik heb een resultaat. Het lamp is uh, loog geworden. En deze, deze, deze uh, bloem is 13.73. En dat is de, de, de, de kleinere, niveau? Kleiner dan 1% En minder dan 1% cbd. CBD. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. En uh, ja, het, is, uh, het zit eigenlijk in mijn, uh, mijn tas uh, in maat. Ja, ik maal, ik heb op zich ook nog, ik wil heel graag yes. nog een keer ja, deze, ja. deze twee ook uh, testen als dat, als dat kan. Hè. Dan hoop ja, ik dat ik een topje heb wat daarvoor inderdaad dan ook geschikt is. Ja. Dat is natuurlijk dat is het geheim van zo'n machine. Ja, denk je dat het pikt Met zo? Ja, perfect. Kijk, perfect. Alright. Nou, ah, mooi. Mag ik hem zo. Moet ik hem ook eens testen? <laughs> <laughs> <laughs> Wil jij misschien nog een kopje thee? Ja, lekker. Ja? Dan ga ik dat even fixen. Wil jij nog een koffie? Ja. Wat voor thee had je? Weet je? Uh, Roibos. Roibos is lekker. Gooi ja. mijn koffie hier maar gewoon bovenop. Dat, <laughs> uh, so. So we do another and we do an analyze. Here it goes. Oh ja, yeah, we krijgen nu weer eh eh eh ja. Oké. Maar Geert Jan, had jij nog nieuwtjes? Eh, uh, nieuwtjes, daar zeg je wat. Ja, ik heb aan de cannabis Kieswijzer uh, zitten werken. En uh, dat is op zich uh, nieuws. Want uh, het begint uh, langzaam maar zeker vorm uh, te krijgen. En uh, ja, mensen kunnen er ook alvast nog gaan kijken. We zijn nog bezig. Maar uh, de basis uh, van de informatie staat er. En uh, tot nu toe hebben we één tekst kunnen vinden in een provinciaal uh, verkiezingsprogramma... over uh, gerelateerd aan cannabis, aan drugs. En ja, dat is wel uh, heel weinig. Dus we moeten steeds maar verwijzen naar uh, de landelijke uh, partijen. En in welke provincie moeten we dan lezen? Willen we dat kunnen lezen? Uh, in Friesland. In Friesland? Ja, het is uh, wow. het, uh, het stukje tekst... Als je naar de homepage gaat van de cannabis kieswijzer... dan openen we met uh, gaan in alle staten voor de Eerste Kamer. En dan heb je de interactieve kaart. En als je dan op Friesland uh, uh, klikt, dan krijg je een overzichtje. En bijna overal uh, moeten we bijschrijven van... Uh, uh, het verkiezingsprogramma van bijvoorbeeld de VVD Friesland... red met geen enkel woord over drugs en of cannabis. En dan dus de verwijzing naar de landelijke VVD... Um, bij uh, GroenLinks uh, staat de tekst, uh, als gevolg van het landelijk beleid is softdrugsbeleid een gemeentelijk overstijgend probleem. Uh, GreenLinks uh, uh, bepleit voor de gehele provincie een regulering van de biologische cannabis teel uh, de voorrading van de vieze shops. en pleit daarvoor om hiervoor een proef te steunen. Uitgangspunten zijn bestaande reguleringsmodellen, bijvoorbeeld dat van Canada en Colorado. Gemeentelijke initiatieven betreffende deze regeling wil GreenLinks ondersteunen. GreenLinks stelt strikte milieu- en vaardigheidseisen aan dergelijke kwekerijen. En bepleit vanzelfsprekend een duurzame en biologische cannabisproductie. Nou... God, te gek de... dat je dat op z'n Fries uitspreekt, Green Links. Ik dacht even van, ben je nou echt helemaal aan het verengelsen? Maar het is Fries nee, nee, nee, nee, nee, al die partijen in Friesland doen iets Fries. Uh, uh, het is het CDA Friesland, Partij van de Arbeid Friesland, VVD Friesland, SP Friesland. Nou, De FNP, de Fries Nationale Partij... Die, die heeft bijvoorbeeld een drietalige verkiezingsprogramma in het Nederlands, in het Fries en in het Beels. En misschien ook nog wel in het Stellingwerfs. En dat zie je in meerdere provincies terugkomen, dat ze het in, de, in, in het dialect of in, het street, in de streektaal hebben opgeschreven. Kijk, dat vind ik toch weer mooi eigenlijk. Dat is prachtig, alleen, uh, ja, laat me zeggen, zoek je gericht op, uh, op ons onderwerp, dan, dan vallen we terug op het landelijke. En in die zin zien we, net zoals de voorgaande jaren, niet echt een taak, blijkbaar. Althans, de, de, de partijen zien geen taak voor zichzelf weggelegd op provinciaal niveau. Wat ik denk, als je, als, je, als je gaat kijken wat voor mogelijkheden de cannabis teelt uh, voor de tuinbouw en landbouw in uh, deze provincie zou bieden. En zeker als je dat op een bepaalde manier gaat organiseren, dan, dan zouden daar velen... En landbouw is bijvoorbeeld wel een taak van de provincie. Dus ja, dat, dat is allemaal uh, een beetje gek. Dat, dat, uh, ook geen woord over hennep, daar hebben we ook wel naar gekeken. We hadden we bij de vorige provinciale staatverkiezingen in Groningen nog een partij die het helemaal nog wel gaan doen met hennep en cannabis? Die hebben blijkbaar eieren voor hun geld gekozen en doen dit jaar niet meer mee. Oké. Okay. Dus dat, dat is eigenlijk het, uh, mijn voornaamste nieuws. En, uh, Ja, ik, ik, ik heb eigenlijk nog niet zozeer uh, andere nieuwtjes bekeken. Ja, dat heb je soms, hè? <laughs> nou ja, kijk, het, het, het, het begint zich allemaal wat. Uh, kijk, wat natuurlijk uh, essentieel is, en dat moeten we op de kieswijze nog even goed duidelijk maken, is iets van, van, van uh, die uh, provinciale staten, de, de, de, de provinciale statenleden, de provinciale parlementen, die gaan straks met hun allen uh, de Eerste Kamer kiezen. En uh, dan zit je op het landelijke niveau en dan doet het er wel degelijk toe uh, uh, wat, ze, wat ze landelijk vinden. Um, en dan, dat, dat gaan we nog verwerken op de site, dan is het wel heel belangrijk hoe de partijen zijn omgegaan met het uh, uh, wetsvoorstel uh, voor het experiment. Nou, daar wordt nog aan gewerkt om dat uh, inzichtelijk te maken. En ja, voordat zou je een vrij bekend uh, lijstje krijgen. Ik heb het volgens mij al wel eens rondgestuurd. Ik zal eens kijken of ik het uh, zo snel kan vinden. Nou, ik kan het niet zo snel vinden, maar kijk... Je krijgt al snel het, uh, het lijstje van, van, van dat, dat je bij de SP GroenLinks, de Partij van de Arbeid D66, uh, uh, Denk, het Forum voor Democratie, de uh, Partij voor de Dieren 50 plus. Wie uh, vergeet ik nu? Niemand. Dat je bij dat clubje in min of meer uh, cannabisvriendelijke handen bent. En... Oh, Oké, okay. dat 50 plus vind ik wel leuk. Dat herinnert me aan een ander nieuwtje. In Israël is net een uh, heel mooi onderzoek uh, beëindigd. En uh, ze hebben op een heleboel bejaarden hebben ze uitgeprobeerd uh, uh, cannabis uh, te geven. Op welke mm -hmm. manier dan ook. Dus of te roken of te eten. Of Verdampen wat maar. normaal gesproken merkte dat er bij sommige bejaarden was er wat evenwichtsverlies en dat soort dingen werd gemeten en sommige mensen werden er ook wat warrig van nou, toen bleek dat alleen maar door het aanpassen van de soort hè, dus van, van, van een ander wietje, mm -hmm. dat dat gewoon geheel verholpen kon worden daarna waren er nog steeds wel een paar mensen die zeiden van ja, ik voel me er wel een beetje ja, tegen duizelig aan maar ik voel me wel goed en en toen waren ze dus gaan onderzoeken naar de, de hoeveelheid vallende bejaarden. Want ze dachten, ja, duizeligheid en vallen, dat heeft veel met elkaar te maken. En dat blijkt dus, als je cannabis gebruikt, dat je dan minder snel valt, omdat je de hele tijd denkt dat je dan valt. <laughs> Briljant. Dus okay, het, we we, we hebben het resultaat. Het uh, topje is nu gemeten. Uh, machine gives results. En dat was dus een binnenwietje. En die is 15,72% THC. En kleiner dan 1% CBD. Uh, van, er was net iemand hier op de chat. Van, uh, die zei van uh, de THC. Van, omdat dus als de wiet nog niet verhit is. Ja. ...dan is het THCA A of V... Hè, van, ...van hoe... ...hoe gaat de machine daarmee om... ...en ik geloof dat die dus wel degelijk... Uh, ...zeg maar... Uh, uh, co ...compenseert voor... Uh, ...de niet... ...zeg maar... Uh, uh, ja. ...dus de THCA. ...die gaat keer zoveel 0, zoveel procent... Ja. ...en telt op bij de THC... Ja. ...toch? Um, dat is een goede vraag... Uh, ik weet niet precies, eh, om eerlijk te zeggen. Um, uh, Dan da daarom is, is, is, is, was, was het een goed idee dat uh, Has uh, erbij nou. was, want hij is meer van de, de wetenschappelijke. Uh, maar in ieder geval is het wel, kan het niet zo zijn dat hij de THC meet, vanwege dat die THC die ontstaat pas na verhitting. Dus ik neem aan dat hij de THCV meet. Ja, maar hij heeft ook, hij corrigeert dus. Ja, voor... maar de THC zelf ja, in want principe, hij, in de meeste shops uh, is uh, geen THC Ja, maar, maar hij doet dus het eindresultaat, is uh, zeg maar THC uh, A, mm -hmm. maal 0, zoveel procent, voorwege dus dat okay. dat wat zwaarder is en als die CO-groep eraf is, dan is het dus opeens uh, wat, ja. wat lichter geworden. Plus de andere, althans dat heb ik ergens gezien. Ja, nee, op de website ik ja, zo, van, want dat kan. Nou. En ook hij is verge, de, de vergelijking hij dat, hij, dat hij dat dat doet, PLC. hij doet in, nou, uh, samen met de data van, van de HPLC machine. Dus daar wordt uh, de bloem wel uh, uh, verhit mm -hmm. Dus we weten uh, ongeveer, weet je, dus hij meet de data ook met, met wat hij krijgt van de, van, van de HPLC machine. Maar wordt deze top dan ook uh, daar gemeten? Nee. Nee, daarom. Dus, hoe, hoe? Dat kan niet vergeleken worden. Maar ze ja. kunnen ondertussen natuurlijk wel... in hun van. eigen ja. tempo kunnen ze blijven dingen meten en samplen en weer vergelijken. Maar nu had je net ge geadviseerd, want door dat handige systeem ja. met uh, dat hendeltje en alles. Van dus nu eigenlijk zou je de bloem nog even ja, zeker. aan twee draaien? of drie andere kanten moeten draaien. Naar de krijgen. andere kant, ja. Dus je kijkt hiervoor. En dan, dan nog een keer. Hij draait hem gewoon met het hendeltje nu, hè? Ja. Dus en ik heb hem om, omgedraaid. Ja. En dan uh, kijk ik weer ook. Hij ja, steekt op. nou iets meer. Ja, hij steekt meer iets uit. 2 moet je... Ja, twee millimeter, zoiets. Want je moet echt opletten ook nog hoe, hoe, hoe precies... En dat kun je instellen, hè? Die twee millimeter. Ja, uh, dus uh, ja. Je, je gaat het instellen in de, in de, in de okay. app voordat je draait uh, nog een, een test. Maar dit is echt uh, op uh, oogschatting... Uh, Zoveel verschil is er niet, maar toch, we willen zo uh, nauwkeurig uh, zijn als we kan. Met deze methode dan? Ja. ja. Dus uh, ook er is, uh, uh, we hebben um, gesprek met, uh, met Lab mm -hmm. in Leiden, uh, om de machine uh, daar, uh, uh, dat ze doen een, een onderzoek over de machine en uh, over technologie. En daar staat gema Z wel eh, enthousiast voor en, en open voor. Want uh, ja, dat is een hele mooie stempeltje. En ja, en weer uh, op dit moment is alleen THC, CBD. Ja, er zijn mensen die, uh, die niet geïnteresseerd zijn. Uh, ze willen meer weten over andere ingrediënten of uh, dingen. Maar wij richten op dit moment uh, naar de... Ja, naar de industrie, zeg maar. In de zin van dan, oké, okay, we beginnen ergens. We maken het, uh, uh, um, how do you say, we, we put the standard. Let's start from there, why not? Uh, het is een goed idee om, om dat te doen. Uiteindelijk, we willen dat, dat iedereen kan een, een GammaSert app op zijn telefoon kan hebben. En, uh, en je kan zeggen, oh, uh, uh, er was een, uh, een topje met zo en zo uh, uh, gegevens. Gemeten bij een koffieshop, zeg maar. Zei: Oh, Ting, oh, ik, wil, ik krijg een, een bericht op je telefoon. Oh, dan ga ik dit kopen. Of je krijgt uh, van, van GammaCert een, een, een, een kort uh, uh, questionnaire. Uh, je, je, je rookt een bloem, die was getest bij de koffieshop. Uh, ben je blij? Uh, mag je, mag de, uh, je wordt blijer, je wordt uh, moe, je wordt dit, dit, dit. dit vier vier uh, uh, vraagjes. En, uh, en dan na vier keer dat je een soort van een meting aan, aan, aan de app geeft, dan kunnen ze, kan de app... Oké, okay, jij zegt, ik wil vandaag een happy wheat. Uh, druk je op de app, Wat is, waar is mijn happy wheat? Oké, okay, okay. dus metingen van, van, van bloemen. In koffieshop coffeeshop, uh, de os, of uh, het grasje, of uh, huppelepup. Ja. Daar kan je dat vinden, ga maar lekker uh, daar naartoe en... Uh, en koop die spullen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Misschien is het meer een uh, Amerikaanse manier van, van gebruik van de technologie. Ik weet niet hoe... Uh, of misschien een Israëlische manier. Van. Ja, maar Israël-Amerika, Israël het is... Uh, ja, we noemen onszelf... Het uh, is dus, dus eigenlijk gewoon welkom en, in de wereld van de algoritmes. Hoe oh, nou, noemen jullie jezelf? Uh, U, nee, we, we, we, we kijken naar onszelf als een, als een staat van, van, van Amerika. Uh, eigenlijk. Uh, uh, uh, uh, ja. ja. Sinds uh, de ja. jaren... Uh, uh, 70, na de na, uh, na, uh, na 76, uh, oktober, uh. oktoberoorlog, waar we enorm geholpen door de Amerikanen, uh -huh. uh, ging de stad helemaal richting Amerika en een beetje verder dan, uh, dan, uh, dan Europa. Ja, ja. Uh, of die, zelfs die, dan Amerika uh, zelf, hè? Ja, Amerika belangrijk. Amerika, de Verenigde Staten. Ja, maar de... de, de, de, de Heel veel uh, technologie door de jaren heen, die heeft mee te maken met, uh, met computers en apps en ICQ was de eerste uh, chat, yep. weet je, dat, dat was uh, in Israël uh, gemaakt, dus uh, oh, heel veel chips. Afluisterapparatuur allemaal Israël. Ook, ook, ook, inderdaad. Dus ze zijn er heel goed in. En nu ja. gaan ze dus afluisteren wat voor wiet iemand heeft. Hmm. Short nah, we don't really care oké okay. you know, uh, mm -hmm. zijn we dat... zo aangewend in van... het Nederlands ja, Kijk. Ik, ik kan wel zeggen als iemand die die, die heeft een beetje um, uh, militaire achtergrond mm -hmm. en uh, ik heb gewerkt hier in, uh, in Schiphol bij de beveiliging in, uh, in, uh, in uh, ja, wat, wat ons betreft eigenlijk is, is safety. Uh, het is belangrijk dat mensen dat dat mensen komen thuis veilig, weet je. Als iemand wil wat, uh, wat, wat met wat handelen, met contraband, dat, dat is één ding, maar we, we mostly care about the safety of the people in, in the sense of terror and that, that sort of thing, you know, loss of life. Dus, ja, oké, ja, we hebben de info, maar het is niet uh, eigendom van de, van de staat van Israël, het is eigendom van Gemma'sher. Um, yeah. Totdat ze gek worden, natuurlijk. Yeah, ja, maar, ja, <laughs> de <Yeah. laughs> machine is still analyzing. Het is working. Hmm. 81%. Percent. Almost, nah, I ik meen. <laughs> not, not 81% THC. Oké. Ik dacht al, ik toch Ja, maar eigenlijk betekenen de cijfers uh, beteken niet yeah, zoveel. Het is meer over de kleur. Het is een teaser. Het yeah. is hetzelfde als met al die andere dingen van estimated download time en zo. So. Oh, precies. Result uh, 19.71. Nou, dat is indrukwekkend. Dat is hetzelfde topje, jongens. Hetzelfde topje, dat, maar dan de andere, andere, andere kant. kant. Dus misschien moet je goed gaan opletten welke kant van het topje je gaat roken. Of hoeveel je nee, laat maar. Nee, maar dan weet je, je hebt een gemiddeld van zo en zo THC. Want ah, okay, het is niet oh. homogenisch. Dan dus staat 17%. Ja. Zijn. Ja, dus dan, dan weet je ongeveer. En uh, dat, uh, als uh, coffeeshop kan je ook dat gebruiken. Voor, uh, dat, doen we, dat doen ze in Amerika die, die gebruiken en in, in Canada om top-shelf producten te creëren. Um, ja, en dat is een, een goede manier om dat te doen. Ja, ja goed kijken wat ik kan je test. Ja. <laughs> yeah. Andere topje? Yeah? Ja, ja, ja, ja, Ja, zeker. Tuurlijk. Meteen. Als zij ook misschien nog wat denkt van, laten we eens kijken. Het dit, is een toppertje. Dit, dit is ook een mooi top. <laughs> ja, dat, is, dat klopt. Hoppa. Hoppa. Zo ruikt hij ook. En ja, zo ziet hij er ook uit. Die andere is een muitertje. Mm. En purple. Ja, had Purple haze had are in dingen. my nee, brain. Oh, Many things, they don't seem the same. Toch? Vaak wel. <laughs> Oké nou Alrighty. Uh, ja, ik ben altijd zelf ontzettend gecharmeerd van testen, want het is een beetje, ik heb nou een soort hang-up met uh, technologie. Al loopt dat vaak slecht af, maar <laughs> Ja. maar toch blijf je altijd... van Ja, meten is weten en gissen doet missen. Dat is gewoon ergens blijven hangen in mijn uh, hemisfeer op zo'n manier. Dat, dat klinkt toch redelijk waar of zo. Ik, ik zie... En aan de andere kant denk ik van, ja, je moet wel goed opletten. Want eh, op een gegeven moment kun je ook dingen meten en denken iets te weten. Maar je weet eigenlijk helemaal niks. Van, uh, dus dat, is dan, dat zijn zo van die problemen. Ik zit bijna 40 jaar in de plantenveredeling en uh, in de genetica uh, daaromtrent en uh, meten is geen weten helaas, nog steeds niet, dat kunnen we niet, we kunnen het wel pogen, we kunnen het proberen en een meetlat inderdaad, dat, dat is heel handig, behalve als iemand dan weer een andere meetlat gebruikt, maar maar even een ander onderwerpje betreffende meten. Gisteravond was er in het consumentenprogramma Radar een item over, over CBD. En ja. uh, nu de Europese Unie heeft bedacht van uh, we gaan uh, die olie als een soort novel food uh, behandelen. Ja, uh, ja. Net Hebben nu al... de Engelsen weggaan, Beginnen gaan we het novel food. Ik denk... Nou ja, goed, maar. Uh, no je schijnt dan ook een verplichting te hebben om te meten en uh, je moet het CBD-gehalte meten. En uh, ja, het, het is dan wel heel jammer dat het apparaat dus alleen zo'n topje meet. En met een stukje hash kan het apparaat ook mixen. Ja. En dat vind ik uh, ook. Uh, wat, wat, wat kun je met gruis Ik bedoel, het zou heel leuk zijn om, om ik zeg maar wat, uh, dat je dat voor een joint ook aangeven hoe, hoe, hoe, hoe, hoe sterk die is. Ja. Hè, dan heb je een mengsel en uh, als je goed mengt dan, dan is het een homogeen mengsel en uh, dan, dan zou je dat uh, bewijs van spreken ook kunnen meten dus ja het, misschien uh, de uh, hash een manier om hash te meten is om, om het uh, te graden raspen. Raspen. maar in ieder geval hebben we in de database niet genoeg nee, maar, over hash nee, weet je dus de database is gebaseerd op dit moment op, uh, op uh, de bloemen en, ja, maar, maar, ik bedoel, we we de, maken in het begin daarvan... De en, laboratoria ja. onderzoeken ook hasjes. Ja. Het Nederlandse Trimbles Instituut... meet jaarlijks de thc gehaltes ja. uh, van hun ingeslagen uh, hasje sampletjes in Nederlandse koffieshops. Ja. En dan kun je lezen dat er in een, een stukje Marok... Uh, weet ik wat... Uh, uh, 26% THC zit en uh, 12% CBD, noem maar wat. Ja. Uh, ja. Ik bedoel... Dat is allemaal niet mogelijk. Nee, want, maar GammaCert is niet. Uh, een uh, Iets om. om, uh, om um, uh, it's not something to replace uh, a lab test. Om, om het is uh, niet om te vervangen. Het is, is een nee, nee, nee, it it's, it's uh, tool. Het is iets dat je kan hebben. Als je de kaart have? van de OS ziet, dan zul je zien dat, de, dat van de aangeboden producten. dat er bijna zo niet. Naar gewoon de helft. En dan heb ik het niet over hoeveel we van, van, van het spul verkopen. Maar wat we aanbieden, de helft is hashish. Ja. Dus heel, heel praktisch gezien zou ik van mijn. Van, van, zou ik een menukaart hebben waarbij dan mijn THC. Uh, waar, waarbij de wietproducten een THC gehalte hebben. Uh, uh, nou ja, uh, tot nu toe heb ik alleen nog maar metingen gezien waarbij dan een kleiner uh, uh, dan 1% uh, CBD gehalte was. Ja. En bij, bij, bij mijn hashproducten waar dan wel degelijk CBD in zit... Mm -hmm. he, de, ik probeer dat klanten ook uit te leggen van... je zou ook dingetjes kunnen mengen... He, zodat het, het he, wat, net wat anders valt dan wanneer je uh, alleen, uh, alleen die wiet zou roken... als je dat mengt met wat hasjes. Ja. Uh, oh. Allemaal niet mogelijk. En... Hoezo, de, de, de meting van de hash is niet mogelijk. Nee. Ja, maar als je wil, dan, dan kan je de hash naar de lab sturen. Ja, maar dat mag niet. Ja, dat, dat is waar. Dat is nog een probleem. <coughs> maar op dit moment dit hebben wel? we wel heb één manier voor dit bloemen. Dit dus mag. ik, ik, je ik, je al ik wil alleen kijken of we de positieve kant. En wat ik niet kan doen, kan ik niet doen. Heb je al uitgelegd waarom dit wel mag? Want als we hier met andere apparaten hadden gezeten op de radio... Dan had het een he heel uh, questionabel programma geweest. Yeah. Oh ja, en dit zou ieder moment een inval kunnen yeah. verwachten. Gemasseerde Dit apparaat verschilt dus met die andere apparaten en dat het doet niks met te de, te bloem. de bloem. Omdat dus uh, ja. je doet je je je um, oh, don't destroy the sample. You don't put alcohol in it. You don't warm it up. Je behandelt uh, de bloem niet. Je zet ja. hem in de apparaat. Je zet hem erin. Je ja. zet hem eruit. Klaar. Ja. Je dus je, een Hele grote voordeel. Het enige fout uh, wat je dan hebt, is dat je wiet hebt. Ja, precies. Ja. Okay. Ja. En dat is geen fout, jongens. Dat is gedoog. <laughs> ja. uh, je, kunt het, je kunt het na de test op. In Middelburg dus je bijvoorbeeld. Kunt... In Middelburg, als je een halve gram wiet in huis hebt, dan is het geen gedogen. Dat is je huishoudens. Ja, ja. Dus it, it, it, als, als een buitenlander. <coughs> Ik vind. Uh, op, op, op. Op een uh, persoonlijke uh, uh, note, uh, personal note. Ik vind uh, deze machine heel leuk, want ik zie, ik uh, kom een uh, soort van de achterdeur binnen. En ik zie uh, de, de eigenaar van, van de coffeeshop. En ik had best. En uh, niet zo'n positief uh, idee of, uh, over uh, coffeeshops en coffeeshophouders... Gewoon puur oud Een teruggetje naar de volgende gedachtegang. Je zegt van, yeah, het is een persoonlijke nood. En ik bedoel, je bent hier ook in de OS geweest. Ik, ik, ik vond het een heel uh, gezellig onderhoud. Maar uh, kijk, Peace on Drugs is een uh, kritisch radioprogramma. Dus we hebben ook kritisch nagedacht yeah. uh, uh, uh, over de dingen. Is het niet zo dat GemmaCert uh, de hele illegale achterdeur van Nederland... op deze manier in kaart brengt? Um, Kijk, want alle wietjes die getest worden... die komen uit het illegale circuit. Uh, je, de, de, de app biedt de mogelijkheid om allerlei gegevens nog toe te voegen. Maar met andere woorden, de, de database, de cloud waar we het steeds over hebben... Ja. die worden gevoed met illegale samples... En zodoende krijgt GemmaCert, dus ik bedoel, jij bent niet ah. van GemmaCert, maar ik heb het even over het bedrijf GemmaCert, over een intellectuele eigendom, over het eigendom van die data. Die hebben dus een beeld van, uh, laten we zeggen, de illegale Nederlandse cannabismarkt. Ja, beter ik Ja, leuk hè? He? Afhan afhankelijk van hoeveel machines daadwerkelijk ja. in gebruik zijn, ja. hoeveel zijn dat er, zeg maar, nu ongeveer? Uh, 15. In Nederland. 16, ja. En zeg maar zo wereldwijd. 200. Dus er zijn zeg maar wereldwijd zo'n 200 machines. Ja. En die voegen in wezen ook weer steeds wat ja. data toe ja. aan de machines. Maar in ieder geval... Die, uh, um, brengt, brengt dus um, gegevens binnen en die brengen dus niet zoals de machines in Canada of de Verenigde Staten een legale markt in beeld. Maar in dit geval een illegale markt. Ja. Nou, en, markt. En, en, en kijk als we het over want Guus die had het over hekken maar gewoon vanuit het oogpunt van veiligheid en, en, en dan ook richting uh, uh, uh, ja, justitie je verzamelt eigenlijk uh, allerlei informatie over je, over je, over je inkoopafdeling of, of tenminste je kunt ook de wietjes testen die je verkoopt dan. maar goed je geeft wel informatie uh, aan, aan, aan, over, over de producten die in principe illegaal zijn aangeschaft ja, kijk, um, nou, dat is een vraag voor een advocaat, niet echt voor mij, denk ik. Want uh, wat in mijn hoofd komt, uh, oké, okay, so, uh, je moet bij de, bij de rechtbank komen en laat hun, uh, iemand moet laten zien dat jij heeft, zeg maar, oké, okay, jij mag uh, bijvoorbeeld 500 gram in huis hebben. Hoe kan je, how can you show... Nee, nee, nee, nee nou, het, het What? gaat What? mij er ook om. Dat, over over de, de niveau van THC bedoel <coughs> je? Nee, nee, stel je eens voor, stel eens voor... Ik spel even uh, hoe je dat uh, Peter en de Vries. Um, <laughs> ja. <laughs> Dan, ik hè, we zitten nu toch lekker in de rol. Stel ja, je voor, Peter, hoe je, gaat het ermee? Je, je hebt een uh, crimineel samenwerking. Hé, hey, Peter. <laughs> Zoals, uh, zoals dat zo mooi wordt genoemd, De crimineel samenwerkingsverband. En die, die uh, produceren grootschalig. Uh, nou, stel je hebt allerlei testapparaten voor jullie staan. En die apparaten detecteren onafhankelijk van elkaar. Hey, dat is precies dezelfde wit. Zo heb je eigenlijk een beeld van, laten we zeggen. hoe, hoe, hoe, hoe de, de criminele samenwerkingsverband. Uh, hoe, hoe, hoe die distributiekanalen lopen. En hoe groot zou ook zijn, de leveranciers. Nou ja, ik, ik kijk, ik bedoel... Ik, ik zit dan, dan, dan zet je gewoon niet de, de, die, die data in. Dat, dat hoef je nee, niet. Nee, maar GemmaCert is een bedrijf. Ik bedoel, nee, maar de data qua, qua de naam en de leverancier... Ja, nee, dat, en hebt, dit soort dingen, hoef je niet in te voeren. Nee, maar kijk, je hebt op zich... heb je afhankelijk van... Als je wilt als een crimineel denken. Als je, je hebt op zich natuurlijk afhankelijk van... hoe exact al die technologie echt goed werkt... heb je een bepaald soort van... Uh, spectrum. En dat wordt uitgelegd als een soort vingerafdruk van datgene wat daarin gestopt wordt. En uh, dan is het dus de vraag hmm. ja? in hoeverre de machinerie, ik zal maar zeggen, in staat is om gewoon eenduidig door te krijgen van ja, maar dat, dat is dezelfde wiet als die. Dus het kan wel zijn dat de teruggestuurde percentages van de THC dat dat varieert van de voorkant en de achterkant. Maar het zou ook kunnen zijn dat in zeg maar, de optical recognition, in een soort van face recognition van de wiet toch wel inmiddels stappen zijn gezet... Uh, waarbij dat zo nauwkeurig is... Uh, dat je dus, uh, net als met facial recognition... Uh, dat je dus uh, veel meer Chinezen uit elkaar kan houden... dan dat jij en ik ooit zouden kunnen. En dat er dus wel degelijk een soort fingerprint opduikt... waarbij je op een gegeven moment ziet van... hé, hey, uh, daar, uh, 16 maart, uh, kijk, dat is die wiet... En uh, misschien vullen ze niks in. Of misschien vullen ze wel wat in. En dan, hé, hey, kijk, daar hebben we 17 maart nog. Hé, hey, kijk, daar wordt die daar, daar en daar ook getest. Ja, maar de, de data je... is eigendom van GammaSerad en van de Zis. gebruiker. Dat is, als, je, uh, als iemand nou, gaat hacken. Maar, maar, maar, maar Tim, het is toch niet zo dat ik kan inloggen op de, in, in die cloud en bijvoorbeeld mijn, de testresultaten van. zo, uh, <coughs> de... <coughs> ik zit te blowen en de dat testresultaten kan zien van, uh, van mijn collega's. Kijk, Gemmacert kan alle data zien. Ik kan alleen ja, mijn GemmaSert data zien. Ja, kan. En dat is een deel van, van, van het idee. is dat, dat we krijgen zoveel data mogelijk... om, om, de, om de metingen beter te maken. Nou, als er zijn genoeg uitleggen. apparaten nee, maar, die zitten Tim, hier laat in ik, Nederland... Het, laat ik het je laat ik het je zo uitleggen. ik... De, de, de, kijk, mijn ouders die hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En uh, uh, dingen administreren heeft een voordeel. Je hebt een overzicht, je hebt inzicht en, en, en, en noem maar op. Maar dingen vastleggen had ook een nadeel. Uh, de, de Duitse bezetter die heeft uh, ja. al, al onze bestanden gewoon meteen geraadpleegd. Ja. En omdat het Nederlandse uh, administratiesysteem voor de burgerbevolking ook vastlegde welke religie je had, was het voor de Duitsers heel gemakkelijk om alle Joodse mensen op te sporen in Nederland. En dat kostte een gedeelte van je familie. Ja. En uh, uh, uh, toen hebben nou, mensen uit ge gezien, hebben, hebben de Nederlandse uh... mensen uit het verzet hebben toegezegd van eigenlijk wat we moeten doen is die gemeentelijke administraties in de fik steken. Dat is ook ergens gebeurd. Maar vandaar is er nog steeds, en dat, dat, dat noemen we nu privacy, van wat gebeurt er met onze gegevens? En, en, en uh, d -d -d ik vertrouw jou, maar uh, kan ik Gemma's vertrouwen? En dat is denk ik vertrouw ook niemand. vraag die een heleboel ja. ondernemers okay. zich stellen. Van, uh, jij zegt van persoonlijke nood, ik kom aan de achterdeur, dat is leuk. Maar nu even de zakelijke nood en misschien ook wel een historische nood. Die gaat, die, die gaat er over mijn gegevens. En wat doen ze ermee? Er als ze dan de vijand uh, ter beschikking stellen, dan, uh, he, ja. dan hangen we morgen allemaal. Doen ze er iets goeds mee? Nou ja, zo so be het. Uh, ik, en ik... ik heb altijd geleerd van dat als je, als, je, als je de dingen een beetje wilt controleren, dan moeten ze transparant zijn. En de trans, transparantie zit er voor mij als, als afnemer dus uh, niet in, want ik, ik kan niet bij, bij die gegevens. Het is niet een, een fair share of uh, Nee, jij ja, kan wel bij de gegevens. Bij je eigen gegevens share. heb je naar nou, je eigen gegevens heb je een log, heb je toegang. Je kan alles zien vanaf het, het eerste uh, metingen tot uh, de laatste. Uh, dus jij hebt uh, als, als eigenaar van de, van de, van de machine. Heb je toegang? Ja, maar ik zal een voorbeeld um, geven. Ja, maar ik begrijp, rolkant, van, ik, ik begrijp ik, ik, wat je zegt. Ik test amnesia en ik heb een bepaalde waarde. En ik zou willen weten... Hoe, hoe, hoe testen de amnesia's bij mijn collega's? Dat kan ik dan niet vinden. Nee. Ik bedoel, in die zin is het toch een, een enorm eenrichtingsverkeer... wat betreft die data. Ik bedoel, bij, bij ja. Gemma's... Als, als we hebben 500 machines hier in Nederland, kunnen wij naar, naar GammaCert komen met wat, wat kracht en zeggen, hé hey jongens, wij willen uh, de data ook zien. Ja, ja, ja. Maar technisch ja? gezien heb jij dus met jouw telefoon, omdat je het hele land doorreist, heb je al gigantische informatie. Niet van, van, van, van de locatie, nee. Nee, maar nee. gewoon van wat je getest hebt. Ja, maar Zo. Google weet alles wat ik doe in ieder geval. Oké. Okay. Alles wat Google. ik doe, eh, Google weet en, en Facebook weet en iedereen die heeft eh, eh, toegang naar mijn eh, data, die weet wat ik doe. Wow. Ja. ja, dat kan ook, ja jongens. Maar het, ka het, kan, het kan sporadisch zijn, het kan onsporadisch, maar kijk, uh, we wonen in, in de, de digital ja, in de wereld. De moderne wereld. Ja, zo, zo, zo gaat het. Take care, take care. Ja, maar ik denk weer, als je <laughs> kijkt naar de nadelen, naar de voordelen, naar de value for money, naar alles, die gaat om deze machine heen. Ik zie uh, meer positieve kanten en dingen die kan ons naar de toekomst brengen, uh, in een positieve manier. En yeah. ja, uh, uh, uh, alles, ja, yeah. everything. limonade? Ja, zeker, lekker. Yeah. Uh, nou goed, waren gewoon... We het can find ourselves, we, we, kan, we, we kunnen ons vinden in uh, Derde Wereldoorlog, de wereldoorlog. ja. En, uh, ja. En uh, goed, wie weet wat de toekomst wat brengt. Ik heb vragen over wat gebeurt er met de gegevens. En uh, kijk, ik bedoel, ik lever, stel dat, dat, dat, dat, dat uh, de Os zo'n apparaat zou aanschaffen, ja. dan leveren wij gegevens aan de databank. En, wij zijn verontrust van wat gebeurt er met die gegevens. Die kunnen, zoals ik in het voorbeeld uitlegde, heel, heel verkeerd gebruikt worden. Maar dat kan ook niet. En, ja, ja kijk, onze standpunt is we creëren data voor de cannabiswereld. Dat is wat we doen. Nou, dan zou je open source moeten kiezen. Dat is net als... Jawel, ja, maar het is een bedrijf. Iemand moet, uh, mijn, uh, iemand, iemand moet de, de, de, de wetenschappers van, betalen. Uh, die weet de, oh, de, oh, die zo, data zo. Die zijn geldwaard. Ja, ja, inderdaad. De data is geldwaard. En, en, en, en nog even kijken, want uh, ik ben ondernemer. Hey, dan kijk Ik, ik sluit, ik, ik koop dit apparaat. Op, op dit moment wordt er getest op THC. CBD geeft geen uitslag beneden de 1%. Uh, nou goed, er wordt gemeten achter de komma, dus in mijn ogen zou je ook 0,4 of 0,8 moeten kunnen meten, maar, maar dit terzijde. Maar uh, hebben jullie al cbd biet getest? Want dan ja. ben ik gewoon eens benieu benieuwd naar het, het CBD-gehalte. Ja, zelfs je, bij uh, uh, jullie in, in de os hebben we de, die CBD, de uh, Cannabis Light uh, die Has uh, heeft meegebracht, of hebben we dat niet getest daar? Volgens mij niet. Volgens mij waren oh, er veel drukker jammer. met allerlei uh, witjes testen. Dus, die. Ja. Uh, het is een, uh, een, een, een bloem monster. van uh, Cannabis Light met uh, 10% gemiddeld thc uh, en minder dan 1% uh, uh, THC. Hmm, dat ziet er mooi maar goed, uit. Maar goed, uh, maar ik bedoel dat... De, de, de <coughs> Jeroen, het grasje heeft toch ook wel eens CBD-wiet verkocht? Of thans, een, een, een, een wiet met THC en CBD gehaald, dus in aanzienlijke hoeveel Ik Ik dachten van wel. Nou, ik weet zeker van wel. Oké. Okay. Maar ik heb mijn uh, eigen testapparaat. Ja. Dat is mooi van dat het non-destructief is. Ik heb het gewoon weer terug in het zakje doen, als ja. dus je de voor- en de achterkant bekeken mm -hmm. Hey, van inmiddels uh, heb je hier neergelegd ook nog een Gemma Cert Buyers Approval. Mm -hmm. Waar ik alles allerlei dingen op kan invullen. Ja. Wep, wep, wep, wep. Zit, er, uh, uh, zit er ook een garantie op? Ja. Uh, hey. Je krijgt één jaar garantie. Ja. Uh, uh, na, na één jaar, uh, 99 euro per jaar voor de garantie van de, van de apparaat. Dus uh, als uh, en, uh, ja, daar, iets werkt niet, dan, dan kunnen we het vervangen. Uh, ik ben hier druk bezig uh, met, uh, met uh, de klanten blij te, uh, te uh, hebben. En, en, maar eigenlijk, uh, en het is, is, het is een plug and play. Maar waar staat dat, zeg maar, de garantie? Um, Meestal in de, heb je een garantie dat staat dan ergens zo ook duidelijk op schrift. Omdat er zijn natuurlijk allerlei... Uh, Garantievoorwaarden. Ja, ja, ja, precies. Van dit, dat. Van als je hem tegen het plafond hebt gegooid. omdat je kwaad was over. dat je zo slechte wiet hebt gekocht. dan <laughs> krijg je natuurlijk je geld niet terug. Nee. Van, ja. nou, nee, dan nee bedoel dus goed, dat bedoel dus ik. Ergens zijn dus voorwaarden dan toch? Ik, ik, ik ben um, even heel. Praktisch, er, ja, ik de denk de ook. Het uh, de apparaat verbreid. gaat kapot. We moeten wanneer, wanneer je. Wanneer even, niet door oh, elkaar. Ja, je mag ook wat zeggen, maar ja. niet door elkaar praten. Dat is het enige. Want daar kan echt niemand volgen. Kan, mag oh, ik wat zeggen, Jeroen? Jij mag wat zeggen? Tuurlijk. Het uh, uh, uh, uh, gaat kapot en uh, ik meld dat en het valt onder de garantie. Uh, ik stuur het op per, per, per post naar Israël? Uh, nee, ik kom graag naar Derwaarden. Uh, een hele mooie stad. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar jij, jij bent laat me nee, zeggen, we, geen, we sturen die met het. We sturen het. een vervangend exemplaar aankomt uh, rijden. Ja, ja. Oké. Okay. Ik had een, een, een, een machine. Die hadden uh, losse draad en we hebben het meteen uh, vervangen. Oké, okay. maar van, nogmaals, van, noem, meestal dan staat dat ook ergens echt gewoon helemaal duidelijk uitgewerkt. Ja. Zodat als je er een soort oneenigheid over zou krijgen, ja, dat je dat dus dan kunt nakijken en zeggen, kijk, nee, staat zo, oh ja. Van. Ja, dus als je, als je de, de, die contract invult, dan, ja. dan wij sturen wij het naar uh, Gemma Cert en je krijgt een uh, e-mail met een, uh, met een invoice en allerlei uh, PDF's en, uh, en uh, die voorwaarden. Dus maar, dat je, hoe, je kan, kijk dat, maar dat zou dus inhouden dat je, want hier staat I agree with the terms and conditions of Gemma Cert. Waar staan die? Dus en dat onderteken ik dan al, maar die moet ik nog krijgen. Dat, dat, dat kan toch niet? Nee, maar, maar dat krijg je in, in, in de e-mail met de, met de invoice. Ja, maar je hoeft het niet, nog niet te betalen. Nee, nee, nee. nee, maar dan heb je al getekend. Wat? Als je dit ondertekent. Nee, He? We hebben alleen de gegevens van de bedrijf nodig. Hè? Ja. En daar, het is meer over... Uh, um, kijk... Uh, you let the company to be a publication. Het is meer voor foto's en reclame. Het heeft niks meer te maken met ja, maar je de, hebt de voorwaarden. Jawel, uh, want it je gaat aan, hier. I agree animation. with terms and conditions of yeah. gamma I shirt. Would, en dan als ik dan hier mijn handtekening zet. Wat zijn die voorwaarden? Dan zou jij hier misschien je handtekening zetten. Hmm. En dan, dan staat er een datum en hmm. zo. En een plaats, en dat is dan een bindend document geworden, maar dan moet ik toch eerst die terms en conditions ja, kunnen zien. Dat kan weg. Ik weet niet nee, dat kan niet weg, want het staat. Nee, maar ik bedoel, ik, ik begrijp wat je bedoelt. Nou, okay. Dat kan ik zo toch nooit ondertekenen? Nee, want de, deze contract is eigenlijk uh, um, is niet echt een contact, uh, de, de data die we nodig hebben voor de proforma ja. En als we ja. nemen een foto van, uh, van, van, van jou met de, met, de, met de machine of zo en dan kunnen wij het gebruiken. Aha. Uh, maar je kunt het is ook. Niet, het gaat niet eigenlijk, hier staat uh, deze zin Ja, begrijp ik niet. Ja, begrijp ik niet. Dat, dat is... nee, ik heb die, deze contact niet uh, gemaakt. Dus... Ja, oké, okay, maar je, jij, biedt, jij, jij, jij biedt dat wel aan om te ondertekenen. Ja, ik begrijp het, ik begrijp het. Misschien... Dus. Dus dit kan ik nooit ondertekenen. Ja, dus wat we kan doen is we kan de, de informatie via mail hier sturen. Ja. Weet je, van dit is onmogelijk om dit te ondertekenen. Want ik, ik God knows dan in dit geval wat de terms en conditions zijn. Ja. Toch? Ja, het gelijk. Zo. So. I will work on it. Maar dat ik vind denk, ik wel ik raar, dat, dat... dat je die niet bij je hebt of zo. Van, eh, ik bedoel, je, je gaat het land door om de machine te verkopen. Je ja. hebt een soort van nobel doel, want je wilt dus hey. iets verdu verduidelijken... dus dat we percentages kunnen gaan vaststellen. En dan krijg je dus van... Hè, van want normaal, ik zal maar zeggen, alle laboratoria... die worden ook bijvoorbeeld gecertificeerd door de een of de ander, ander clubje weer... Ja. Of een ander laboratorium. En het, hè, wat dat betreft... dan zou het toch zo moeten zijn... dat er dus de een of de andere euroclub... of god mag weten wie... Eh, dat die dus eh, ook hebben gekeken... en dat die zeggen... nou, we hebben honderd keer eh, dit... en we hebben daarna die toppen... ook door de HPLC gedraaid. En we, ze we, we zeggen van... Uh, ja, dat, dat doorstaat... De, de, hè, de toets der kritiek... of zo, van... Uh, ja, ja, ja, ja. En, en in principe. Jeroen, ik, je rondje bedoelt gewoon kortweg. Het, het, het, het apparaat is niet gecertificeerd. Nee, dat, dat is, blijkt het is helemaal net. De, de uit. technologie is gecertificeerd. Het ja, is geschef, wat anders. Door, de, door de FDA. En de ja, we ja, werken ja, ja, op ja. dat het apparaat wordt uh, gekeurd ja, bij de FDA. Is... Maar ook hier in Proxylab. We, we, de, deze machine ja. bestaat drie maanden. Het is een nieuwe machine. Net, net, op, net, net op de markt. Dus de, de, de, de, de research is al drie jaar bezig. Dus de, de bedrijf bestaat al drie jaar lang. Ja. En nu beginnen we met de verkoop. Ding. Dus al die, al die dingen... Net al, wat, wat die, dit is feedback die ik krijg hier ja, voor, voor, de, voor toch, het eerste daar keer. Dan heb je toch ah. bij een bedrijf... Ik bedoel, ja, maar, wat, wat al zo'n tijd bezig is... En best wel ook uh, dan ja, maar, al wat groter is. Dit dan, is erg leuk. Dan kan hij... Oh ja, hoog me. Van, uh, dan, uh, Even kijken. dan heb je dat toch in, al lang in de smiezen? In de smiezen. Oké, okay, uh, in, in, in de gaten. <laughs> in de gaten. Je legt al door. Dat, ik, ik bedoel, dat, dat, is toch, dat, is dan toch, dat is toch meer voor iets van iemand die een eenmanszaak is begonnen, omdat hij op, op de beraderie goed ging met, uh, met, met zijn is handwerk of zo. Dit is de, en dit is en, de en, en nog. Ik ben benieuwd wat er gebeurt. Maar goed. Ja, maar uh, ja, het is een, uh, uh, je hebt gelijk. En je moet wel de voorwaarden krijgen voordat je iets tekent. Dat, uh, dat ben ik me helemaal ja. met je eens. Ja. Nou, maar Kim, het is ook zo dat je nu gewoon te maken hebt met, uh, met, met kritische ondernemers. En, uh, uh, nee, prima, uh, prima, prima. Zo leren wij. Dus uh, okay. het is, het is uh, helemaal uh, oké. Okay. Ik vind het maar er is ik vind dus, goed. Er is dus tot nog toe bij uh, 200 machines niemand. ...op dat punt beland of zo? Dit is, dat, nee, deze contract ja. eigenlijk... ...het is... Exclusief voor Nederland. Het is, uh, het is Nederland. een nieuwe ding... Ah. ...die wij hebben hier in Nederland gemaakt... Uh, ...voor... Uh, ja, ...om iets op uh, papier te zetten... ...dat uh, kan het uh, makkelijker en sneller... ...naar de bedrijf sturen... Uh, ...je kan het ook via mail krijgen... ...en dan kan je het ook... Uh, bij mail, mail, via mail vullen... Um, ja, dus als er, als er een fout daarin zit, dan, dan, gaat, die, dan gaat het veranderen gewoon. Oké, okay, ja. ja, ik bedoel dat... Ja, nogmaals, daar kan je niet voor tekenen, joh. Dat, uh... Ja, is goed. Uh, de, Jeroen, <lacht> je hoeft het niet te tekenen. Nee, dat... ja. Ja, maar dan... Eigenlijk wat ik, wat ik van jou nodig heb, is alleen de, de, de, de, wat we moeten op de invoice zetten. Dat is de enige ding dat ik als een... Als een ja, rap van, van GemmaCert nodig heb. De rest uh, doe je met, met GemmaCert. Dus het wordt direct aan jou, aan jou verstuurd. Via maar, DHL. Ik, wat ben jij dan ten opzichte van GemmaCert? Ben je een, een eenmanszaak? Of? Ik ben, ja, ik ben, uh, ik ben eenmanszaak hier in Nederland. En dan Has, die, die helpt je dan? Of, uh, ja, ja, we zijn allebei, uh, allebei aan, uh, ja, okay. aan de gang. Ik doe andere dingen. Ik heb die uh, CBD-verdamper. Ook een uh, mooie product uit, uh, uit Israël, met uh, 60% uh, CBD en... Uh... Die heb ik gehad. Ja, die was wel lekker. Ja, ja. Is heel lekker. Ja, <laughs> ja nee, nee. <laughs> Een soort van uh, zoals zoals een dus een oud vulpotlood, voor dikke, dikke vulpotloden. Phenopen. Phenopen. Fenopen. Fenopen. En gebruikt dat coils of niet? Eh, uh, wel, het is een... Hoppa. Uh, en waar zijn die coils van gemaakt? De coil daarin? Ja. Wauw, dat weet ik niet. Nou, dat zou ik toch maar eens opzoeken, want je kan bijvoorbeeld nikkelvergiftiging oplopen of wat dan ook. Is het een Chinese nee, coil? Nee, het is een uh, uh, product die is uh, gericht is aan de medische, -pol. medische, medische, medische wereld. Dus ik weet zeker dat uh, ja, maar ze maar dat hebben, uh, er goed meer. verzorgd dat, uh, dat uh, wat erin zit gaat naar... Uh, maar ik ben benieuwd waar die coil van gemaakt is. Ja. Ik kan het uh, kan Het uh, is heel checken. belangrijk, voor de, voordat mensen zo'n ding aanschaffen, is heel belangrijk wat voor metaal er gebruikt is om dat te maken. Want dat krijg je wel binnen op een gegeven moment. Ja. En nikkel is niet echt lekker. Maar wat? ik vind het dus heel lastig ook. Wat? De gek. We hebben uh, nog een meting gedaan. Ja, dan, ja, dan zouden we van die ook nog weer de achterkant moeten okay. meten. Hè? Ga je die achterkant meten? Het klinkt gek hoor. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja dat moet gebeuren. Toen, Af man, en toe je daar moet je de, de kant doen. Mee. <laughs> <Ja>. <laughs> Het kan echt. Het Please kan. measure your backside. <sighs> nou. It's a rather big backside. Maar ik vind dat dus heel lastig om te tekenen voor, ja, uh, ja, voor een apparaat dat dus vooralsnog op dit moment voor een heel groot deel, ik, doe, ik zie getallen op een app, dat ja. klopt, dat staat buiten Kuif. Ja. En ik hoor geluiden uit de machine komen. Ja. <laughs> Hebben ze ook echt kunnen horen. Dus wat dat betreft... Nee, that, that, dat, ik doe het. Dat, do it. It, dat kan ik Onder de tafel, ik doe het. Het zou zelfs ook nog kunnen. <laughs> ja, wat dat betreft... Uh, misschien heb je ook nog wel op een goochelschool gezeten. En we zitten hier gewoon met een profi. Uh, ja. uh, achternaam ik... Keller, niet Geller. Precies. Uri, uh, Kim Geller, ja. Yeah. Kim Geller. <laughs> uh, gewoon, nee, achternaam nee, is het, Keller. Het, het achternaam is dicht genoeg. Hoe in je je uh, koffielepeltjes? Uh, al gecheckt. Ja? Of zijn die bij jullie van plastic? Ja, hoor, die zijn zo krom hoor, ik zie nou ineens. Uh... Nee, nee, nee, nee. Nee, maar goed, maar het punt is, het is ook een, een, een machine in ontwikkeling. Hè? Ik bedoel, op dit moment worden er twee van de, van de meer dan honderd cannabinoïden gemeten en de rest is toekomstmuziek. Ja. En, dat is een uh, beetje wat ik bedoel. Dus in die zin, dat kan ik niet tekenen voor een machine... die dus, is op dit moment niet gecertificeerd is door iemand of iets... Dus uh, niemand heeft een soort check echt grondig uitgevoerd... in hoeverre komen die waardes Jawel, ook over... Het bedrijf zelf. Ja, het bedrijf zelf. Ja, maar dat is Bij de Bij het slagen bc dat, dus dat, dat telt niet, helaas. Dat is jammer, maar helaas. Okay, van, zo, de slag da, je vlees en, ja, Maar we werken in, dan in de, is de richting zo, van dat, meer en meer certificaten dan, dan, krijgen. We. Dan zie ik dus THC en CBD. Dat zie ik. Ja. Waarbij ik dus wel moet opmerken dat... Want we hebben toen een week terug bij de met het vergadering ook wat getest. Ja. En dat afgezien van een wietje die jij bij je had. Was bij alle testen verder CBD gewoon kleiner dan 1%. Ja. Dat doet mij dan afvragen in hoeverre uh, zit dat. Want ik zag op een fotootje met een iets wat ander appje voor hetzelfde apparaat. En daar staat dan 0,6% CBD. Ja. Dus in hoeveel, hè, als die stevast aangeeft kleiner dan 1, hoe kan het dat ik daar dan 0,6 zie? En ik vraag me af, is het misschien zo dat juist op dat moment bij de CBD de waardes ook onder de 1% misschien zelfs gewoon wel belangrijk gaan worden? Of het dus 0,8 is? Of 0,2? Of 0. Het, het, het, ja. en dan denk ik van wat apart want dus bij alle testen ook van de buitenwiet allemaal onder de 1% en ja. persoonlijk kan ik me dat niet voorstellen dat, dat, vind ik echt, dat vind ik echt heel moeilijk te geloven Ja, maar dat krijg je ook als je de, de wiet naar, naar een lab stuurt krijg je hetzelfde resultaat Nou, dat, dat moet dus nog uitgeprobeerd worden en dat zou dus op, als dat structureel gebeurt dan komt dan mondt dat uit het in het Het is meer over, over de, de genetische uh, <coughs> kant die, uh, die de planten hebben gekregen de laatste vier, 40 jaar. Die zijn doelgericht om uh, TLC te produceren. Dus ja, op, ja, de, ja, op de, ja, op ja, de okay, op cannabis lijkt... Meten doet weten, maar toch vind ik het, uh, vind ik het apart zonder meer. Ja. En er is dus niet een soort van certificering die mij dus extra bevestigt Kijk, in van heel. Nee, de van, met is vergelijken met een echte lab. Dus pak die ja. bloem, stuur het naar ja. de lab da, da, en, en dat is het idee ja. uh, in, uh, in Proxy Lab in Leiden om, ja. om, om het, uh, ja. om het uh, de stempel uh, ja. te geven van oké okay, de, de machine doet wat hij zegt dat hij doet. Ja. Ja. Maar wat dat dus inhoudt is dat op dit moment, wat ik zie, dus ja. wat ik net al zei, dus het apparaat gaat het topje in, de machine analyseert, het geeft twee waarden: CBD, THC. En alle andere dingen zijn vooralsnog beloften. Wishful thinking, want het is er niet. Ik, ik zie het niet, dus het is er niet op dit, voor mij op dit moment. Dus in Hoe die, is die zin. het niet? Nou, de, de, de, ik zie toch niet CBN of CBG. Of nog niet? Nog, dat nou, bedoel ik. Dus ja, dan is het niet. een belofte, dan is het een toekomstdroom ja. die er nog niet is. Ja. En ja. ja, echt waar. Van, Sorry. Eh, en, de, en de vochtigheid. <coughs> en misschien de, de, nog een idee van of er iets op zit wat er niet op hoort. Eh, ongeacht wat dan. 10,99. Ja, dat heet kleiner dan 1%. Heb jij nog wat? Ja, ik, ha ik, ik had nog wat. Uh, om het nou. daar te testen. Ja? Ja. Zeezie. Dan kan het. Zeezie. Ja. Ik heb nog een vraag. Ik heb die terms en conditions heb ik inmiddels gevonden. Maar ik, ik heb het ook even op de chat gezet, want ik ben heel benieuwd of iemand het begin kan lezen. Want het is, ik, ik ben al een tijdje bezig, maar uh, er, er zit een een of ander uh, interessante <laughs> iets dat je het begin niet kan lezen van de terms en conditions. D okay. Dit is niet weg te krijgen. Die, uh, de, <laughs> ja, wat wat misschien dat, uh, je misschien dat? kunt de het. Nou, op de site van Gemma Cert... Ja? daar staan ook Terms en Conditions. Ja? En die kan je aanklikken. Alleen je kan het begin van de Terms en Conditions niet lezen. Kijk hier, er zit een foutje in die site misschien. Van dit, dit blok, de, de header... De geist, dat blijft erboven. Dat dekt een deel van de tekst af. Hm. Maar misschien dat het niet op alle... Oh Bij Els, els kan het. Kan jij het lezen, Dredd. Jij bent handig. Of operator. Ja, ik kan Ga je wel je naar leken? beneden. Ja, ik weet het, maar ja. ik wil naar boven. Ik, ik kan het gewoon lezen. Yep. Je hebt een hele bovenkant ook? Ja, deze general terms and conditions of sales... Okay. shall apply to all quotations... offers, orders, sales, supplies... Nee, and fijn. similar transactions... made or accepted, accepted by... Cert LTD, seller... Zelfs acceptance, oh, bla bla. Nou, dan is het foutje op deze computer. Ja. Ik zit al de hele tijd te worden, het is Toch man. een Windows computer. Ja. Zou moeten ja. werken. Hij zit niet eens. Als Jongens, hij als... didn't do my homework, hè? Eh? Before I came here. <laughs> is die? En jullie zitten ook op Instagram, zag ik. Ja. <coughs> ja. <coughs> ja. Zitten ook op Instagram. Facebook ook. Oké, okay, Dred kan het ook zien. Hallo. Kijk, dan zit er gewoon een foutje hier. Ja. Maar dan is mijn vraag, zijn dat ook de inwezen, als je hier dus tekent, zijn dat dan de terms and conditions? Ja, in principe wel. Ja. In principe wel. Ja. En heb je die ook zelf wel eens gelezen? Nee. Nee? Nee. Echt niet? Echt niet. Hoe kan dat nou? Um, ik weet niet. Ik ben een trusting person. Ja, ja, ja, ja. Je, zei net, nice, zelf, je zei, zei net zelf in de microfoon dat je niemand moet vertrouwen. Nou, I said the, the slogan from the X-Files: -na -na, na na na Weet je, Mulder en Scully? Nee, nee, ik heb het nooit echt uh, gek, uh, Trust yeah. no one. That's what I said. Maar the, kijk, <laughs> yeah. jongens, It's also ik heb, ik heb, een, ik heb een mobiel apparaat en een smartphone. Wie leest de Terms and Conditions? En dat klopt. Dat klopt. En Wie dat leest is... de Terms and Conditions? Ik wel, ik ben ja. ook altijd heel benieuwd. Goed maar voor Maar maak je Gisteravond had je dus uh, het consumentenprogramma Radar. Ja. En uh, de mensen van het programma, die lezen dus bijvoorbeeld wel Terms uh, uh, uh, and Conditions... Ja. En, en, uh, uh, Ik ben blij dat het bestaat. Laat me zeggen wie uh, uh, eigendom is van wat, wat onder andere geregeld is onder zo'n zo koopovereenkomst. En dat kan later bij een geschil kan dat van belang zijn. En als je dus, laten we zeggen, een, een, een programma maakt uh, en uh, dus, je, je bent kritisch, dan, dan kijk je daar ook gewoon even naar. Van, hoe ja, zit dat is goed. En, en, en ik, ik, was, ik was vooral geïnteresseerd in, in, in het gegeven van wie zijn die data. Ik lever data aan, ik betaal ervoor om dat te mogen doen. Ik kan mijn eigen data inzien. Maar verder kom ik niet. En Gemma heeft ondertussen een dikke databank. En gezien, uh, laten we zeggen, de geschiedenis, uh, reist de vraag: wat gaan ze met die data doen? Komen ze ons morgen ophalen, staat de vrachtwagen klaar en kunnen we instappen. Daar moet je een uh, guy oh, set in vragen. Aan de op, CEO. Op, op. Ja, ja, ja, ja. De, dat, de, de, de mensen van Gemma uh, ja Ik weet niet of ze Nederlands verstaan, maar het zouden interessante vragen voor ze zijn. Uh, ja. Dat. Kom in naar Panabis. We moeten ze nu aan jou richten, omdat jij, laat maar zeggen, ja, je... uh, het, het product verkoopt en uh, GemmaSert vertegenwoordigt. Ja, maar... Firefox, dat we dat niet kunnen zien. Ah, oké. Okay. De, de, de, de, de vragen die we hebben zijn inderdaad eigenlijk gericht aan, aan Gemma Search, van, van, uh, ja. wat, wat doen jullie met de data? Uh, kom je kom toevallig naar uh, Spannabis? Proberen... Of ik daarheen kom? Ja. Uh, nee, nee, nee. nee, okay. nee. Dus, uh, ik, uh... We, we, we proberen eigenlijk uh, de CEO uh, in Nederland te krijgen. Oké. Okay. Ik vind het leuk. Uh, misschien kunnen wij uh, yeah, iets, uh, iets daarmee doen als uh, iemand, uh, misschien uh, kan hij ook uh, bij een soort van een, uh, programma komen nou, of um, met jullie kred in, in kijk, een van andere Kijk Kim, uh, ik, ik, ik, ik communiceer met jou en je kunt me goed horen via een goede Skype verbinding en uh, dat kan die CEO natuurlijk ook. Ja, yeah. ja. Yeah. Hij hoeft niet uh, op de fiets uh, richting Amsterdam. Dat, uh, dat wil ik hem niet aandoen. Maar hij kan gewoon vanuit zijn zetel uh, in, uh, in, uh, in, in zijn appartementje. Uh, kan hij ons te woord staan? Ah, ik, ik kan het wel vragen. Ja, want. Een ja kan je krijgen. Precies, en, en, en, en, en het is omdat we, kijk, we praten hier al jaren over drugsbeleid, maar de essentie van het Nederlandse drugsbeleid is, is, is dat de cannabis nog steeds verboden is bij wet. En dit bedrijf verzamelt, euh, euh, laat we zeggen, cannabis die, die deels, laat we zeggen, ook, ook een duistere kant heeft, om, om, omdat het ergens geproduceerd wordt. Die gegevens die worden verzameld en euh, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat ligt ja, maar, nog steeds gevoelig ja. bij, bij shop ondernemers. Uh, hoe zit dat? Uh, ik begrijp het. Ik ben Kijk, niet, het is wat anders. Ik ben niet de adres voor Als ik CEO vraag. zou zijn van, van, van een bedrijf in, in, uh, in, in Colorado, dan zou ik heel anders in de materie misschien steken dan, dan, dan, dan, dan op dit moment... Maar ik zou me ook kunnen voorstellen... dat die man in Colorado denkt... van waar, waar blijven mijn gegevens? En ik denk dat Gemma's... Uh, willen ze hun product... Uh, uh, uh, wat we zeggen, op de markt kunnen brengen... een antwoord moet geven op die vraag. Koud? Hm? Is het te koud? Nee. Ik, kan, ik had de deur... voor een beetje frisse lucht... een beetje opgezet, maar ik kan wel dicht. Um, ja, de gegevenspunt... Gegevens, uh, ja... Uh, de enige ding wat ik kan zeggen als een, ja, uh, yeah, I'm repeating myself a little bit, mm -hmm. maar het is, uh, de, I get, I get as far out. as I know, it's is eigendom van, van, de, van de klant en van de bedrijf, net als je hebt een, een, een, de terms and conditions <coughs> van Facebook en van alle andere internetbedrijven. En ja, we, ver, we vertrouwen in uh, dat, uh, dat de wet beschermt ons onder die, uh, die contracten die we maken met uh, die uh, internetbedrijven. Uh, dus uh, hier uh, geldt het ook. ook. Nee, maar dit is, dit is natuurlijk, ja, uh, hey, klopt helemaal, dus ik sluit er ook geen contract mee af. Van, uh, hè? En dat raad ik iedereen wat dat betreft ook heel erg aan. Maar... Uh, in dit geval is het gewoon een soort machine. Dus ik bedoel, alsof je een autootje koopt of zo. Ja. Uh, Oké. Okay. Uh, uh, en, en die is goed gekeurd door de RDW of dit of dat. <tied> de, en zo en zo. Er zit misschien zelfs een onderhoudsboekje bij. Uh, en je mag hem trouwens ook weer doorverkopen en zo. Van, uh, ja, ook de, de machine kan je ook doorverkopen als je wilt. Als je wilt uh, je kan, uh, want je hebt de lidmanschap, uh, die je betaalt ja. per maand voor de, voor de gebruik van de app. Ja. Als je stopt met betalen en uh, je wilt het uh, doorverkopen en de gegevens aan iemand anders uh, doorgeven, ja. ja, be my guest. Maar dan, kijk, want ik heb, ik heb die, dit zijn ze, die algemene voorwaarden. En wat je nu zegt, dat wordt hier expliciet verboden. Dus dan haal ik je toch aan om die dingen zelf ook maar te de, lezen. Om de, om de, ja. ja, maar in de, in, maar in de praktijk, ja, ja, nee, gaat dat niet is wat, wat ik heb te krijgen van, ja, uh, yeah, I don't know, Jawel, want officially allowed to, to say these things, uh, ik weet niet. Dit is, is wat ik heb van hun begrepen, is dat uh, we maken niet zoveel moeite over, uh, als iemand wil uh, de, de product niet meer uh, uh, gebruiken. In principe kan het uh, wel door. Uh, ja, maar zo, als doorgeven. het hier feit is... Of, of stoppen met betalen, dat, dat kan ook, je kan gewoon stoppen. Ja, maar kijk, hè, van, en, en daarom is dat dan van belang... dat je in wezen die dingen op papier hebt voordat je je handtekening zet. Ik bedoel, bij sommige vastgoedtransacties hebben ze pakketten van boekdik of zo. Dat was met die, al die vage stukjes sporen gerond en zo, weet je? Ja... De, de, iemand heeft het doorgelezen, want die moet dat doen. En dan zeg ze ja. En, maar op zich is dat bindend. Ik bedoel, je handtekening staat eronder. En dan is dat wat, wat te vinden is op de site... aan zeg maar, de algemene voorwaarden. Dat, dat is echt gewoon uh, heel lastig. hoor. Ik weet niet waarom dat zo geformuleerd is. En ja. je kan wel stellen dat... dat uh, ik zal maar zeggen, ja, nee, daar gaan we soepel mee om. Maar dat waar je handtekening onder staat... dat is toch wel een, een bepaald soort van vrij asymmetrische uh, contracten uh, lijkt het mij. Ik ben er geen specialist in. Oké, okay, ik, ge ik geef er u een ander voorbeeld. Van dat je mag het bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet commercieel gebruiken, de machine. Dat staat hier. Dat betekent dat je er niet mee kan Nee, He, Het is of alleen het is maar voor doel. personal use. Van, uh, oh... Uh, ja. ja, nou. De, kijk, als jij wilt de meting. in beeld. Als jij wilt een, uh, een, uh, een meting <coughs> uh, geven bij, bij, bij die bloemen die zitten bij jou in de, in, uh, achter de, achter de balie. Het is je eigendom, het is het privé. Het is je eigen, eigen informatie die jij deelt. Ik geef je een ander voorbeeld. Ik was, uh, ik was in de verkoopbranche. Bij elke contract, werkcontract staat het dat je mag, de, um, that, um, uh, je mag de informatie of de, de, de, wat je hebt gekregen van de zaak kan je, kan je niet gebruiken in je, in je, in je volgende, volgende werk. Ik uh, uh, weet niet precies hoe het heet. Concurrentiebeding. Uh, ja, concurrentie en dit. Maar ik werkte in, binnen een vrij kleine branche van uh, producten van de Dode Zee. Bij vier, vier bedrijven. Vier, vier uh, verschillende bedrijven. Niemand de, nie, Ik teken op de contacten. Ik kan de en wat ik heb geleerd en informatie niet delen, maar uh, ja. Niemand heeft me ooit uh, gedwongen om, om dat echt te doen. Oké, okay, maar kijk, dus we zitten dus nu wel in een situatie dat we niet een zakje zout of zo gaan kopen. Maar dat er dus een relatief uh, soort van high-tech machine... Aanwezig is, ja. die gaat iets doen. Uh, dat levert allerhande data op. Dat gebeurt in samenwerking met de, de klant, zal ik maar zeggen. Die betaalt daar met, met, middels een abonnementje ook nog ja. gewoon voor dat dat überhaupt kan. En. Uh, wat dat betreft, dan zijn op een gegeven moment bepaalde, ik zal me zeggen, condities en kwalificaties die gaan echt een rol spelen. En in die zin, nou, ik, ik ben, nogmaals, ik ben geen jurist en helemaal geen specialist in dit soort dingen. En ik moet ook helemaal toegeven dat er plenty of uh, uh, overeenkomsten zijn geweest bij computerprogramma's die ik niet allemaal heb doorgelezen. Uh, omdat, ja, daar word je knotsknet gek van. In dit geval zijn het echt helemaal niet zo heel veel pagina's. Terwijl er staan echt een aantal dingen in. Dat je mag bijvoorbeeld onder geen beding de machine openmaken. Kijken wat erin zit. Uh, disassemble. Of, is echt een hele, je mag eigenlijk helemaal niks. En uh, wel beschouwd is ook dat van de, de data is uh, zo dat. Uh, het bedrijf GemmaCert behoudt zich voor dat ze dus met die data kunnen doen wat ze willen. Aan alle kanten. En je noemde daar straks zelf al een soort van ja, mooie commerciële toepassing. Van uh, jij als klant denkt van hé, hey, ik wil graag uh, zo'n soort wietje. En plop, er komt op de app van nou, dan moet je bij uh, uh, ABC in, uh, in Bunnik zijn ofzo. Van, uh, wauw. Okay. Hier, dat is een spectrometer van onder. Kijk, tot daar, maar kan je erin kijken. Ja. <laughs> en die beweegt er langs. Dus, ja. dus je krijgt ook een, een uh, brush om het ja. schoon te maken. Want ja. je moet het wel af en toe schoonmaken. Ja. Dus je kan wel een hele mooie zicht hebben van de, van de machine van binnen ook. Dus ook als een, als een top dat daar valt. Ja. Uh, dan vangt hij het hier op. Oké, okay, want dat was een ander puntje van waar ik dacht van, oh, omdat iedereen die wel een beetje wat zo met Wiet uh, te doen heeft gehad, die weet van dat je in no time begint alles een beetje te plakken. ...en uh, zwartig te worden... Ja. ...terwijl je hebt hier met uh, high-tech uh, optische spulletjes... Ja, uh, ja dus je krijgt samen met, uh, met, uh, met de machine krijg je van onze uh, uh, uh, alcoholpads... Uh, ...dat je kan de, de lenzen uh, schoonmaken... ...en een uh, brush. Oké, okay. ja. en, ja. en wat zijn dan in die zin de garanties... ...dat het dan nog steeds klopt? Ik bedoel, je hebt het over high-tech waarnemingen. Als oh, een spiegeltje iets verschijnt... Weet je van... van uh, ja. De, ja, als je het goed onderhoudt, dan, dan, ga, dan gaat hij gewoon door. Ja, ja, ja, maar... Net als een auto. Ja, maar er zijn bij een auto bepaalde soorten standaarden en er zijn talloze monteurs die uh, voor jou, uh, hop, zo, die motorkap, op kap, we doen dit en dat en dat. Ja, yeah, en, en, en tegenwoordig, dat is ook allemaal met computers. Ja, eh? yeah, dat yeah. is heel modern. Een kabel gaat erin, het yeah. is niet echt, yeah, uh, is monteur, echt. Is the, the uh, de montuur, de computer oplost de problemen van de andere computer. Ja, ja, ja. Het is een brand nieuwe wereld out there. Ja, en Dredred zegt nog van, uh, ik denk wel dat je steeds moet blijven benadrukken dat het apparaatje geen meting van percentages verricht. Nee, hij vergelijkt. Hij, hij, hij, hij maakt een soort optische herkenning. Dus uh, hij, hij, hij, hij doet met erbij, verschillende... drie, drie, drie verschillende metingen. Ja, ja, ja, ja. Dus met die NIR-techniek dan... Hebben ze zo bepaal, eh, verschillende bandbreedtes nog van ja. uh, infrarood? Uh, uh, yeah. Dus uh, uh, dat is een heel blok, zeg maar, van frequenties, golflengtes. En uh, dan kunnen ze dat er tegenaan en weer terug of er doorheen. En dan ontstaan bepaalde patronen, omdat dus sommige, ik zou maar zeggen, bindingen in moleculen die. Happen wat van die frequentie weg, zou ik maar zeggen. Het is een ja. beetje als. Mooi, als met, een, als met een spectrometer, als je naar de zon kijkt, dan heb je dus gewoon een full spectrum. En als je met zo'nzelfde kijkertje naar een, in ieder geval vroeger, naar een straatlantaarn kijkt, dan zag je twee streepjes geel. En dat is van het natrium. En dat is dus heel precies. Dat is één soort overgang van die elektronen. En, die, nou, en zo kan je dus. Kunnen ze dus met die infrarood, kunnen ze tot een bepaalde hoogte, kunnen ze bepaalde bindingen vaststellen. En omdat het vrij ingewikkeld is allemaal, moeten ze dus met gigantisch veel vergelijkingen, daarom doet hij de 1800... De website van de eigenlijk uh, uh, een soort, misschien kan je het... Uh ja, dus al die informatie wat je zegt nu zit op, ook op de website. Heb je ook uh, foto's van, uh, van bloemen, hoe ze eruit ziet onder de... de ja, het is een het is techniek. Uh, ja. Maar het is heel lastig om het, uh, ik zal maar zeggen, goed... Uh, ik zal maar zeggen, om, om, om dat wat je meet goed te waarderen. Vanwege de complexiteit. En... Dat maakt weer dat dus veel dingen soms heel erg voorspoedig worden voorgesteld. Maar uiteindelijk niet aan al die wensen en verwachtingen gaan voldoen. In de zin van die, die, die techniek, zeg maar, die, die is heel snel gegaan op een gegeven moment. Uh, zo een jaar of vier geleden, omdat er een soort, ik zal maar zeggen, kleine unit op de markt kwam, die dat technisch ja, doet. Ik, uh... En dan gaat iedereen aan het denken en, en fantaseren... en dan blijkt dat het goed werkt... toch weer bij bepaalde opstellingen en dingen en niet bij alles. En in die zin, dat heeft heel veel weer te maken met de certificering van het geheel. Ja. En hoe zit dat dan? En dan is het toch wel jammer dat daar ontzettend... Hè, het is geen open source, het is niet een gezellige club... waar je met z'n allen gaat onderzoeken van kunnen we dit... Het is precies wat Gerrit Jan zegt. Het is gewoon, Gemma heeft in wezen alles en jij hebt bijna niks. En in die zin, als je deze... Ja, maar heeft heel veel uh, tijd, geld en, uh, en uh, wetenschap in ge, in, ja, in, geïnvesteerd in de technologie en de machine. Dus het uh, it, it is wel een dubbelzijde straat in die zin dat uh, jij ja, ja, krijgt de mogelijkheid om, om dat te doen. En wij krijgen de data om, om, om het te vergelijken en, en breder te maken en meer accuraat te worden. Ja oké, okay, maar ondertussen, ik, het zou heel interessant zijn als een keer iemand die dus wel veel kaas gegeten heeft van, ik zal maar zeggen, dit soort zakelijke contracten, zou kijken naar die terms and conditions. Want ik, ik heb echt wel gewoon een beetje dat ik denk van wauw, en als dit de dingen zijn die we dus normalerwijs ook, ongezien allemaal overal ja, ja. zeggen, ja, ja. dan wordt het hoog tijd voor een app die eerst eens nee zegt. Zo ja. van, ik, ik vind van, het altijd grappig dat uh, elke keer af en, af en toe komt op Facebook, uh, mensen die, die zetten op hun uh, Facebook pagina. Uh, ik bewijs dat uh, alles wat op mijn uh, pagina is, uh, mijn eigendom, En Facebook kan het niet gebruiken. Kom, je zit in die, in, in, in die app al, die zit in, die, in, de, in, de, in de website. Je hebt ja gezegd voor de voorwaarden. Je kan niet dan zeggen, oh, nee, nee, nee. Oké, maar dit is wel ik een hele mooie bijvoorbeeld. Hè? Van, uh, het is dan in het Engels, oh, die trouwens. voorwaarden. Uh, de eerste keer dat ik uh, tegenkwam met uh, Near Infrared... Uh, was uh, eigenlijk een uh, Nederlands bedrijf... die doet uh, testing en metingen voor, uh, voor vlees en uh, vis. Uh, uh, yeah. uh, het is ook met, uh, met hetzelfde idee dat yeah. het schiet uh, yeah, de... Yeah. de, de, de de, de, ...de licht door de, de vlees. En dan kan je zeggen, is het, uh, is het uh, goed ja, ja, of niet? Ja, ja, ja. En het is een Nederlandse bedrijf, heel interessant. Ja. Mensen zo zien ja, hoe het is goed verkopen, Kijk, Dit is, is wel doen. een mooie, hè, van een ja? van de artikeltjes... ...waar je dus dan akkoord mee gaat. Dat is dat de buyer, dat ben jij dus... Of niet jij, maar jij bent de seller. En dit, nee, jij bent ook niet echt de seller. Hè? Je bent meer een soort middleman. Ja, yeah, I'm, I'm the middleman. Ja, precies. Yeah. <laughs> dus de buyer. Don't cut the middleman. The buyer understands and acknowledges that some of sellers' products, dus ik weet niet wat seller nog meer allemaal verkoopt, maar vooralsnog is het dit. Uh, that, that products, uh, denk ik, dat heeft meer mee te maken met uh, toekomstige uh, producten. Zo staat het. Ja, maar ook met dit product that, natuurlijk. hier uh, staat that some of seller's products may be preliminary beta pre-released pre versions of the product which seller expects that may contain significant errors, omissions and problems and that the products are not approved by or registered with any regulat regulatory authority. Authority? For their authority for their use or marketing. Dus je mag het And then kopen. buyer further acknowledges and uh, agrees that seller shall have no responsibility to correct and any defects or problems in the services or the products. Met reparatie is dus niet mogelijk. Nou, ik denk dat heeft meer binnen de garantie wel. Dus je hebt ook je krijgt ook garantie voor de, voor de machine. Ja, warranty. maar kijk, niet, ja, maar ja. daarom vroeg ik er een beetje naar. warranty Seller warrants to buyer that products sold to buyer will on the date of shipment of the product substantially conform to the product specifications as provided by seller in connection with the applicable shipment. Dat is je garantie. Ik hm, moet mijn zo opzetten. je <coughs> bril Komt die mensen Jeroen met bril? En als er dan een of het ander defect is of iets, dan moet je dat uh, binnen 48 uur, after buyer first knows or reasonably should have known of the claimed defect or non-conformance, in any event no later than two weeks from the date of its delivery, moet je, dan moet je dat duidelijk maken. En daarnaast over. Ja, maar zo staat het. En jij bent de middelman. En jij komt me dat aanbieden. En jij schuift me wel een brief onder mijn neus. Die ik kan tekenen. En dan heb ik eigenlijk hiervoor getekend. Anders kan ik het... Ik kan het niet anders uitleggen. Echt waar. Je hebt het niet getekend. Ik heb het niet getekend, nee. nee. Maar je snapt wat ik doe. Ik doe het bij je slim genoeg voor. Ja, ik snap wat je bedoel. Oh, Oké. Okay. Het maar is een beslissing. Wat deed dat topje voor mij nou? 12,7. Eh, Oké. Okay. Eh, eh, en Minder dan 1 procent. is deze toch? En dan is het ook nog zo dat dit alles... Ja. ...dat spreek je dus af. Daar heb je ook nog een zakje. Hierbij. Oh ja. En dat valt allemaal alleen maar onder het Israëlische recht. Ze vrijwaarden zich in dit contract volledig van iedere andere, zeg maar, instelling. Met andere woorden, het is alleen okay. maar... Oké. Ja. Ja, dus, um, uh, ja, ja, ja, maar ik, de, hè, van... Uh, maar hoe moet ik hier naar de rechter als ik volgens Israëlisch recht... Kan niet. Dat is onmogelijk. Kan niet. Dus ik zal kan eerst niet. naar Israël moeten. Ah, nou, dat is toch een leuk reisje. Dat wel. <laughs> ja, mooi land. ja. Daar nou, zijn we het over eens. Ja, ik vraag me af als, uh, als iets aan de hand is met mijn Samsung moet ik naar China. Dat zou zo kunnen als dat in de was. Nou, als je een rechtszaak me met Samsung wilt voeren, dan ben ik benieuwd waar je heen moet. Hmm. En kijk, die rechtszaken die worden wel gevoerd, hè. Ik bedoel, het, het, kijk, we hebben het net over Facebook en uh, al die andere grote bedrijven. Maar die wetgeving is ontwik in, in ontwikkeling... Ja. Wie, wie, wie de eigenaar is van data... en ja, wat je ja, met die ja. data mag doen. Nou, kijk, kijk Gerbert Jan. Ja. Kijk van... Uh... Ja. Kijk van... Uh... Er staat ook nog... Any data or feedback... obtained or gathered by buyer... from the use of the products... including without limitations... scan of cannabis leaves... using Gemma Shirt. And any derivative thereof shall be deemed seller's intellectual property. And may be freely used by sellers with no re remuneration to buyer. Met andere woorden, dat betekent dat jij helemaal niet mede eigenaar bent van je eigen. <coughs> nee, maar kijk, het, het verdienmodel van Gemma Zout zit erin. <coughs> dat ze dus vrijelijk kunnen beschikken over die data. En zoals Jeroen zegt, je zou een soort cannabis guide kunnen maken. Een cannabis guide app. Van ja. uh, ik wil dat en dat hebben. En vloek, dat kun je daar en daar krijgen. En uh, dan, dan heb je die informatie. Dat, uh, dat, dat daar, uh, dat, daar is geld mee te verdienen met dat soort dingen. Uh, daarnaast uh, weten we niet. Als uh, het pakket wordt uitgebreid met andere dingen. Zoals vochtigheid en andere cannabinoïden. Of zelfs eventueel pesticiden waarvan sprake was. Uh, uh, of dan het, uh, het bedrag wat we per maand betalen gelijk blijven. Nou, uh, ik bedoel, de alleraardigste kind die komt uh, hoogstpersoonlijk een nieuw apparaat brengen uh, als die kapot is. Maar, uh, zegt uh, hij, ja, je Zegt hij? Toch? Zegt hij? Ja. Er is ja. helemaal niks in de algemene voorwaarden dat dat ook bevestigt. Dat dat gaat gebeuren als het tot dat punt komt. Nee, ik zeg toch dat hij dat zegt. Uh -huh. Dus... Ja En daarnaast euh, het principe wetenschappelijk ik, ik, ja, ik ben daar een leek voor of dat, ja, Ik, ik, ik vond het ook een vrij, vrij luchtig apparaat en Ik kan me voorstellen dat het wat solider was Zou zijn uitgevoerd Zou dat er nog een mooie voetje onder moeten hangen hè? Ja. Dat zullen we me niet adviseren Dat maar goed, gericht. ik denk dat de, de kritische luisteraar in eerste instantie voldoende weet. En, uh, je kunt het natuurlijk allemaal met eigen ogen gaan aanschouwen. Daar is niks mis mee. Ja, uh, uh. ja. Zullen we nog heel even de cannabis kieswijzer? Is uh, druk doende... Uh, uh, uh, even, vana... Kim is even nog naar de wc. Bezochtig. Ja, dan, dan, dan, want het is we hebben vijf, nog vijf, vijf minuten. Ja, ik ben gewoon uh, drukdoende met Hester en met Rico om, uh, om, om, om iets leuks ervan te maken. Uh, we hebben tot nu toe nog één partij gevonden op provinciaal niveau die iets over cannabis zegt en dat is Green Links in Friesland. Dus eigenlijk waren we snel klaar en dan kunnen we allemaal doorlinken naar landelijke dingen. En nu zijn we daar, uh, gaan we daar nog mee bezig om dat wat meer diepgang te geven. Want de hele debattenreeks en stemmingenreeks... En... Moties en amendementen rondom uh, het experiment. Ik kan uh, ja, zeggen, het item waar de uh, waar, waar, waar, waar Eerste en Tweede Kamer nu mee te maken hebben en dan in ons geval de Eerste Kamer naar de Provinciale Statenverkiezingen. Dat, uh, dat, dat, dat is aan de orde. Dat, dat, uh, er is geen provinciale partij die, die iets wil. Terwijl een provincie wel een rol kan vervullen in het stimuleren van landbouw. Uh, of tuinbouw in dit geval. En uh, ze zouden daar wat mee kunnen doen. En dat van GreenLinks, uh, dat, dat, dat hebben we al eens behandeld in de eerdere fase. van Hoe kun je invloed uitoefenen als, als blogger zijn? Nou, je kunt lid worden van een partij en dan vragen ze aan je van... Kun je een stukje schrijven voor het verkiezingsprogramma? Ja. En uh, dat staat er dan iets, uh, iets gewijzigd allemaal in. Uh, dat mag allemaal, maar... Uh, Misschien uh, zijn, zijn er andere blowers die denken: van... hé, hey, ik ben ook lid van een partij. Laat ik ook eens een, een verkiezingsprogrammaatje uh, een stukje schrijven. Ja. ja, zou kunnen. Inmiddels uh, Kim is er weer. Hi. We, we hebben nog een paar minuten. Oké. Okay. Drie minuten of zo. Um... Van, nee, maar van. <laughs> no. Weet je, van. Ik vind persoonlijk, vind ja. ik eigenlijk wel een beetje dat ook als men in de middel. Ben je toch hè, van vind ik eigenlijk wel dat je de klant dat moet laten zien. Dat, want dit, hè, ik bedoel ze, ze hebben hier gewoon echt letterlijk van de uh, governing law, jurisdiction, dat valt allemaal onder de law of laws of the state of Israel. En dan, en, dan echt de UN Convention on Contracts for International Sale of Goods shall not be applicable. Van, gewoon in die zin is het een. Weet je, van oh, op, zich <laughs> op zich doen ze dus hier een beetje hun best ja. en in Europa dan ook nog wat om mensen te beschermen tegen overhaaste stupiditeiten of ja. weet ik wat. Ja. En dan heb je gewoon het recht om iets te retourneren of te zeggen van, ho. Oh. en in dit contract is daar nul ruimte voor. Gewoon op het moment dat jij als middelman mijn ja hebt, bij wijze van spreken, it, it's done aan alle kanten. En het is helemaal dichtgetimmerd. Dus in die zin, ik ben verplicht alles te betalen. En Gemma Seurt houdt aan alle kanten zijn handen vrij om... Die kunnen zelfs weer van de koop afzien. Of... Zij ze, ze kunnen alles kiezen en jij kan niks kiezen. En Het is heel asymmetrisch. Dat is, hè, en we zitten toch in een soort gevoelige markt, wat Gerrit Jan ook zegt. van Er zijn dingen aan de gang. Uh, van wat... wat hè? Ik bedoel... En omdat het geen open source is, het is gewoon bedrijfsgeheim. Wat er nou echt gemeten en gekeken wordt, dat weet je niet. Dat is onduidelijk. Ja, dat is kijk, jammer. ik wil er wel uh, twee dingen over zeggen. Zo, zo, ja, dus ja, twee dingen over zeggen. bijna gedag zeggen. Uh, ja, we, uh, dag allemaal, dankjewel voor het luisteren. Het, uh, ja. was, uh, dankjewel ja, voor ja, de gastvrijheid. Uh, zeg maar snel. <coughs> um, Eén is dat misschien er is een, een, een geheime uh, idee over uh, wat gaat gebeuren met, uh, in de toekomst. En, uh, maar ik kom vanuit dat uh, um, ja, het is niet, niet iets bijzonder is uh, dan, dan andere voorwaarden die, uh, die je tegenkomt. Uh, misschien kunnen wij uh, wel uh, feedback geven naar, uh, naar Gamerset daarover en misschien uh, wel wat dingen veranderen. Mooi, misschien doen Maar ja. we komen vanuit een, een goede doel van uh, standardisering, uh, nou, ja, ja, de markt yeah, Ja, dat is, is eigenlijk de, de, de, wat ik vind die belangrijke maar, punten maar zijn. Ja, het zou het moeten zijn Dutch. Duits. Maar. Um, Volgens mij is het 9 uur en yep. ik wil tegen de luisteraars dank zeggen. En ik wil ook Kim ook dank zeggen voor zijn bijdrage. Ja, dankjewel. Het was uh, leuk om hier te zijn.